Welkom op deze maandag, 9 februari 2015. Jullie gaan uh, luisteren naar podcast nummer ja, 67 alweer van de QVF podcast series. Mijn naam is Pavel Met en uh, nou ja, eerst muziek. En jullie gaan even luisteren naar I Miss You van Blink 182. Of Blink 182, hoe je het maar uh, wil zeggen. En fijn, jullie gaan uh, luisteren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 Indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. You're Sorry, ik zal van Bin Laden zijn soundboard afblijven. 82 of Blink-182, gaan we naar een ander plaatje. Een plaatje van ook alweer een uh, behoorlijke tijd geleden. Eind jaren 80, begin jaren 90. En deze dame heet Nene Cherry. En we gaan luisteren naar Buffalo Stands. Naar de snackbar, tot zo. Oh nee, naar nou de hawkerbar. Of zo. Damn, splakgeblek Nog één keer, op de fucking volpagina van Q5 is iets met rare hoedjes aan de hand. Het grappige wil namelijk dat de topics op de volpagina, Marco Polo, Magical Shape Shifting Juice, Internet en E-Tech en zo. En Faust, alle vier een groot plaatje hebben die door die flippende carousel van plaatjes gaan. En op elk plaatje is een gek hoedje te, te, te zien. Nou, wat de vraag? Hoezo toevallig? ...dat ik ook alweer de luisteraars binnen zie druppelen. Inmiddels zitten we al op 194, gaan richting de 200... ...en dat waar we eigenlijk nog maar een dikke vijf minuten bezig zijn. Hier op QFF Radio, 66.6 FM... ...of via een van de vele streams op internet. De radiozender van de echte Illuminati. Deze plaats zometeen aan het einde van de dietje, gaan we beginnen met podcast nummer 67 alweer. In de Buffalo Stands in de 12-inch version hier op QFF Radio. En eh, ik kondigde net al aan dat we zouden gaan beginnen, dus dat betekent dat eh, de intro komt. En dan ga ik maar even stilhouden. Met andere woorden, we gaan beginnen. Van nou, we moeten een transmission for our in Holland Een blikseminslag in de antenne van het centraal antennesysteem.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 De En mijn naam is Bavomet. Het is vandaag. 9 februari 2015 en de klok slaat 7 uur precies. Dat is een mooie uh, tijdstip om te beginnen met de 67ste QFF podcast alweer. Um, vanavond gaan we het over een uh, aantal dingen hebben. En, uh, terwijl ik die irritante, tikkende klok even uitzet, ga ik even de tune erbij pakken die we altijd afspelen als wij gaan bespreken waarover we het gaan hebben in uh, deze uh, podcast van vandaag. Aflevering nummer 67 alweer. We gaan hard op weg naar de uh, Nummer 70. En dan is 100 ook niet ver meer weg. Goed, we gaan het hebben over de aardbevingen in Groningen. De hele situatie omtrent uh, de gaswinning al daar. Daarnaast aandacht voor het topic catastrofe in Japan. Uh, het uh, Fukushima topic, zeg maar. Het dossier Fukushima. Um, daarnaast uh, ook aandacht voor het topic het gedonder in de voortuin van Rusland. En het hele ge gemier daaromheen. Daar gaan we het straks uh, ook over hebben. Daarnaast aandacht voor warm wood. Of... Planeet X, uh, oftewel het topic Within Our System Heights Giant. Het uh, was voornamelijk blackbox Black Box die me dat vandaag uh, even in de schreeuwdoos onder de aandacht wist te brengen. En eigenlijk hoop ik dat de Black Box zo meteen even online verschijnt en uh, mogelijk uh, nog even van zich laat horen in uh, deze Podcast. Goed, we gaan het ook even hebben over het topic ja, wat wel vaker voorbij komt, ook dit topic. De retarded states of America. Er zijn weer rare dingen gebeurd met rare gekkies in Amerika en daar straks meer eh, over. Daarnaast aandacht voor het topic massa ontslagen en ontslagrondes. En dat heeft alles te maken met de ellende die ons grote, gemene, nare drijfveer de economie naar de afgrond weet te drijven. Goed, dan ook aandacht voor het topic alternatieve energie. Daarnaast gaan we het even hebben over die gekke haatbaartjes van IS en islamterreur. Ook aandacht voor het topic psychiatrie undercover. En ook een beetje aandacht voor het topic DARPA Arms Aircraft. En dat is eigenlijk meer een algemene aandacht voor DARPA, d a r p -A. Een afkorting waarover straks meer. En dan gaan we het ook even hebben over Nuumite... De Magician's Stone, de, magische, uh, de steen van de magiers. Um, een oud topic dat ik tegenkwam op de voorpagina. En dat geldt ook voor het uh, laatste onderwerp waar we aandacht voor hebben. Namelijk het topic politiek gewauwel. Dat topic is een beetje in de vergetelheid geraakt, En ik zag dat vandaag naar voren komen. Ik dacht, hé hey, bingo, daar gaan we even een beetje aandacht aan uh, schenken. In podcast nummer 67. Nou, misschien komen we nog wat andere dingen tegen. Terwijl we deze onderwerpen bespreken. Dan voeg ik ze toe aan de lijst. En dan kun je ze altijd later via radio uh, gemist. QFF radio gemist. De grote knop bovenaan de website op quofaterverhoed.com uh, of op qff.nu. Uh, nou, kan niet missen. Qff Radio gemist? Dan klik je op de podca uh, podcast die je wil luisteren. In dit geval zou het dan de 67 zijn. Klik je op en uh, dan krijg je een lijstje ook te zien met uh, de bijbehorende onderwerpen. Uh, nou, is allemaal heel. Ah, het is eigenlijk gewoon een eitje, appeltje eitje. Goed. Um, voor we naar het uh, eerste onderwerp gaan. Uh, ga ik eerst nog een uh, lekker stukje muziek uh, door. Uh, de ether blazen. En uh, ja, wat gaan we eens doen? Maar nou, ik denk dat ik, wat ik klaar heb staan, dat dat wel redelijk geschikt is voor. Uh, ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. We gaan uh, luisteren namelijk naar uh, een band met een mooie naam, vind ik persoonlijk. De Ocean Color Scene. En we gaan luisteren naar het nummer 100 Mile High City. Mile High City, van niemand minder dan Ocean Color Scene. Welkom terug bij QFF Radio en bij aflevering 67 van de QFF Podcast Series. Mijn naam is en het is vandaag 9 uh, februari maandag 2015 en het is uh, een paar minuten over zeven en we gaan beginnen met het, het eerste onderwerp en dat doen we uiteraard met de, de bumper van Mac. Ja ja, die is uh, gewoon niet meer weg te denken eigenlijk. Ja, ik kan er niks aan doen. ...kun ik wel een keertje een pol opzetten... Hè? ...of die weg moet of moet blijven. Maar wat mij betreft... ...blijft die. Ja, dat volgende onderwerp... ...dat is eigenlijk het eerste onderwerp... Ja, ...statistisch... ...tenminste als ik kijk naar de andere... ...podcasts waarin ik het ook stevast... Het eerste of het volgende onderwerp... Nou ja, whatever the fuck. Ook helemaal niet belangrijk. We gaan gewoon praten over het eerste onderwerp. En uh, dat eerste onderwerp... Uh, dat is het uh, topic over aardbevingen in uh, Groningen. Want uh, ja, daar heeft aardig, aardig wat uh, gespeeld de afgelopen uh, week. Ik uh, wil jullie zo meteen ook even als eerste eigenlijk even meenemen aan een uh, fragmentje... Uh, wat ik uh, tegenkwam uh, over de gaswinning. Uh, moet ik eventjes uh, goed uh, kijken. Ik had hem hier wel uh, klaargezet. Ehm... Uh, ja, uh, ik heb eerst even een stukje van uh, Max van der Berg. En het gaat over het uh, recente besluit om uh, de gaswinning toch uh, terug te draaien. Het eerste halfjaar van uh, 2015 naar uh, 16,5 miljard kuub. Luister even mee. Van het in het afgelopen jaar veel wat gestagneerd is op een andere manier nu aangepakt kunnen worden. En wij rekenen daarop, vinden het buitengewoon belangrijk. En uh, daarmee zien wij ook gewoon nieuw perspectief. Ik zeg er nog één ding bij. Sommige mensen hebben tegen mij gezegd, nou dat zijn dan toch wel een paar hele mooie cadeautjes. Daar willen Groningers dus helemaal niks van horen. Het is allemaal heftig overkomen in de afgelopen tijd. Velen zitten in wanhoop en ellende. En die vinden het niet meer dan billig wat hier gebeurt. En dat deel ik. Er wordt ze gewoon recht gedaan. En ze hoort het in Nederland. Geen, geen cadeautjes dus uh, tenminste zo zien de Groningers niet uh, vandaag was Wilders ook heel tactisch even op bezoek in uh, Groningen daar heb ik ook een fragmentje van samen met Tom uh, van Bekenberg Kesteren, luister even dat is de, de man van de PVV in Groningen de omgeving houdt de politie een oogje in het zeil en dan doen we in het landschap vanuit het niets de zwaar gepantserde wagens van Geert Wilders op Hallo. ik heb een foto meegenomen het bezoek van Wilders is een opmaat naar het gasdebat van aanstaande donderdag. In de woning bekijkt Wilders aardbevingsschade. Ik heb hier een scheur in de vloer. Ah, deze. Ja, deze. Die is vanaf wanneer? Die is vanaf 2012. Als ook de schade in de douche is bekeken, is het tijd voor de koffie. En de politieke boodschap die Wilders vandaag wil verkondigen. Ik schaam me daar echt voor dat iemand als minister Kamp... Groningen gewoon kapot maakt, de mensen in angst laat, alleen maar als het portemonnee kijkt, wel geld geeft aan het buitenland en hier in Nederland de mensen laat zitten. De PVV wil de gaswinning net als een groot aantal andere oppositiepartijen terug naar maximaal 30 miljard kuub per jaar. Voor mensen die weg willen moet een uitkoopregeling komen. Toch in het vorige kabinet, waar u ook deel van uitmaakte, toen werd die gaskraan verder opengedraaid. Ja, en als je dan ziet op een gegeven moment dat dat tot deze ellende leidt, dat er aardbevingen zijn, dat mensen er last van hebben, dat de onveiligheid groot is en ook de onzekerheid, dan moet je die kraan natuurlijk dichtdraaien. Terwijl Wilders binnen zijn standpunt verkondigt, verzamelen tegenstanders van de PVV-voorman zich buiten voor de woning omdat wij het uh, schandalig vinden dat Wilders hier vandaag zieltjes komt winnen over de emoties van de gaswinningsproblematiek. Hij biedt geen oplossingen. Hij heeft geen structureel plan waar de Groningers iets aan hebben. Maar hij doet zich wel voor alsof hij erom bekommert. De genodigde van het bezoek in Oudschip. Nou, weet je wat het is? Ik, ik zet hem heel even op pauze. Dat mokkel wat dat net staat te verkondigen, die is van een van de linksfront. Dat is een extremistisch linkswijf. Ander woord heb ik er niet voor. Zoekelaar mogen ze van mij gewoon opknopen. Dat zijn namelijk dezelfde mensen die andere mensen die een andere mening hebben dan hun mening die mening niet gunnen. En eigenlijk zeggen, als je een andere mening hebt dan mijn mening, dan ben jij gek en dan hoor jij een schafot. En het enge is, is dat deze mensen ook in de politiek behoorlijk wordt vastgewortelde roots en ook connecties hebben. En dat vind ik toch wel eng. Uh, want net als dat ...extreem rechts niet goed is... is ...extreem links ook niet goed. Ik, ik ben, Zoals jullie weten... ...ik benadruk het heel vaak. Ik ben niet links... ...ik ben niet rechts, ik ben ook niet recht door zee... ...ik sta gewoon in het midden van de weegschaal... ...en ik probeer alles wat ik zie... ...te wegen. Politiek is een spel. Dat snap ik ook wel, maar... ...deze jongeren, die zouden in plaats van hier... ...tegen Wilders, die dus hier wel even... ...komt en hier aandacht aan probeert... ...te schenken. En het is... Uh, ...opvallend, want het deed zijn partij... ...tot nu toe nooit... Uh, die wordt dan lastig gevallen door een stel gekjes. En ik denk van ja. En ik heb heel erg het idee dat het een beetje geanseneerd is. Want normaal wordt er eigenlijk nooit bekendgemaakt. op. tenminste met zoveel detail. waar hij. Uh, een bezoekje komt brengen. En ik plaatste vorige week al in het topic. Uh, dat hij zou komen. En ik vond het opvallend. dat ze een exacte plaats en een tijdstip vermelden. Want uh, ja, normaal doen ze dat eigenlijk niet. En dat deden ze nu dus wel. En daardoor was er ook een redelijk groot groepje, uh, nou ja, laat het op haters houden. We gaan even naar het uh, laatste stukje van de video PVV kijken. De hebben vanzelfsprekend een heel ander gevoel bij de woorden van Wilders. Hoop dat het kabinet valt en dat uh, de PVV gewoon uh, veel meer stemmen krijgt. En dat hij dan inderdaad daadwerkelijk echt iets aan de veiligheid voor de mensen hier kan doen. Na een uur is het bliksembezoek van Wilders voorbij en vertrekt de PVV-leider weer naar Den Haag. Er eh, nou ja, zijn twee agenten. En die moeten dan veertig demonstranten tegenhouden. Ja, nou ja, dat moet ik nog zien gebeuren. Goed, het, het filmpje en een linkje daar naartoe. Dat vind je wel weer terug in het topic over de aardbevingen in Groningen. Um, ik heb hier um, nou ja, nog wel wat andere stukjes. van ik denk, wil ik eigenlijk nog wel even laten horen. Een stukje van uh, Moorlach van de PVDA. Die reageert ook op het besluit dat de gastening teruggaat. Luister, Moorlach, meneer Moorlach, welkom. Wat vindt u nou het beste punt? In het besluit van meneer Kamp. Nou, dat uh, de minister toch buigt voor de druk uh, uit de Groningen samenleving. Dat hij ook buigt voor de politieke druk in uh, Den Haag. Tien dagen geleden werd bij de gemeentehuis en de bibliotheken een besluit uh, ter inzage gelegd van 39,4 miljard uh, kuub. Hij formuleert het nu op 16,5 miljard op halfjaarbasis. Op jaarbasis is dat 33 uh, miljard uh, kuub. Dus ik zie hier een forse stap. In ja, als, als die rekenzommen opgaan natuurlijk. Hè, want dan heeft natuurlijk nog steeds de mogelijkheid om aan het eind van het jaar tot 39,4 miljard uh, aan gas te winnen. Ja, de minister die formuleert het wat, wat zuinig. Maar voor uh, één ding staat voor mij als een paal boven water, de weg naar minder gaswinning wordt, uh, wordt ingeslagen. Dat is ook echt absoluut nodig om hier de veiligheid uh, meer, uh, meer te waarborgen. Zelfs als je de gaskraan trouwens helemaal dicht draait... Zullen de bevingen nog heel lang uh, aanhouden. Maar minder gaswinning, uh, elke stap die daarin wordt gezet, is, uh, is positief. Maar dit is niet de laatste stap die gezet wordt. U gaat er al een beetje vanuit dat, uh, dat aan het eind van het jaar maximaal 33 miljard kub aan gas is gewonnen? Ja, daar ga ik vanuit. Dat is het niveau wat nodig is voor de leveringszekerheid. Uh, 30 miljard wordt ook wel genoemd, maar dan moet je de gaswinning bij Loppersen weer wat gaan opvoeren. Ik vind wel dat, dat de PvdA hier heel gemakkelijk meelult, want die hebben eigenlijk ook niks gedaan voor de Groningers. Ik heb een aantal mensen gezien die naar bijeenkomsten gingen... en daar in gesprek waren met de stad Samson, dat was vorig jaar... die bijna moest huilen en ik denk van het is één toneelspel geweest. Goed, nou ja, het besluit is dus dat de gaswinning teruggaat... naar 16,5 miljard kuub in het eerste halfjaar. Dat is een behoorlijke vermindering, maar... Ik weet niet of Kamp hier genoeg empathie mee gaat kweken hoor. En vertrouwen bij de Groningers terug kan winnen. Want dat vertrouwen in Kamp, dat is denk ik volledig weg. En, uh, nou ja, goed. Uh, die, dat waren de, de, de fragmentjes uh, die ik jullie even wilde uh, laten luisteren. Uh, ik heb hier nog wel een klein fragmentje over de algemene boodschappen. Wat eigenlijk, uh, uh, wat men wil gaan doen. Luister even naar minister Kamp. Mr. Kamp, u zegt, voorlopig gaan we die gaskraan, althans we maken hem pas op de plaats, waarom voorlopig? Wat we gaan doen is een besluit nemen om 39,4 miljard kubieke meter aardgas dit jaar te winnen. Dat is dus een vermindering vergeleken met vorig jaar. Maar gelijktijdig hebben we besloten om dat ook per half jaar te gaan bekijken aan de hand van nieuwe onderzoeksgegevens en mogelijk nieuwe adviezen. De eerste keer dat we dat gaan doen is op 1 juli aanstaande en daar brengen we nadrukkelijk in beeld ook de mogelijkheid om over te gaan op het niveau van de leveringszekerheid. En dat niveau hebben we vastgesteld op 35 miljard uh, kubieke meter. We gaan nu in het eerste half jaar al uh, minder winnen. Uh, 16,5 miljard kubieke meter over dat eerste half jaar. En dat biedt de mogelijkheid om straks op 1 juli zowel te kiezen voor uh, het handhaven van de 39,4. Nou, als... Je kan meer onderzoeken, want Groningen wil maar één ding. Groningen wil dat nu die kan verder die gaat. ...als over te gaan op een niveau van 35. Dus die beide mogelijkheden, die kunnen we dan, daar kunnen we voor kiezen op 1 juli. Maar Groningen wil dat hij nu verder dicht gaat. Waarom kan dat niet? Groningen wil dat, uh, dat uh, datgene gedaan wordt wat voor de veiligheid van de mensen in het uh, gebied het beste is. Dat willen wij ook. En daar hebben we twee mogelijkheden voor. Het eerste is verstandige besluiten nemen over de omvang van de gaswinning. En het tweede is verstandige besluiten nemen over de versterking van de woningen... En alles wat uh, nog gaan aanvullende maatregelen in het... Doel. Ja, bla bla bla, Kamp, ik heb je wel gehoord. Want uh, ik, ik vind het weer een beetje als een sluwe vos uh, klinken, die Kamp. Uh, ik weet niet, er komt niet helemaal uh, zuiver op de graad over op mij. Uh, praat hier mij veel te gladjes en uh, ik moet het allemaal nog maar zien. En uh, ik bedoel, wie controleert de controleurs? Hè? Dat, dat is ook maar weer zoiets. Wie controleert de, de, de mijnen? Nou, er was ook nog Joep van het Hek die zich uh, behoorlijk poos heeft gemaakt... Uh, om, eh, en ook naar de politiek en naar de mensen in, in Nederland toe een oproep heeft gedaan van ja, eh, mensen jullie moeten echt eh, wat terug doen voor de Groningers. En daar heb ik ook een fragmentje van. Luister even mee. Het is een, mag ik zeggen, Amsterdammer met een Groningshart, Joep van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, klopt wel een beetje, ja. Ja, wat doen wij toch verkeerd in Groningen dat wij niet overkomen? Nee, dat weet ik niet. Volgens mij moet er gewoon... Uh, uh, ja, dat, dat is, zou wel heel pijnlijk zijn. Maar dat schreef ik vorige week al. Als er een keer echt, echt een ongeluk gebeurt met een aardbeving... en de eerste doden vallen, wa wat ik niet hoop en niemand gun... maar dan staat opeens uh, die Maxima en die Willem-Alexander... die staan met betreurd gezicht en uh, die staan dan uh, te zeggen hoe erg het is. Terwijl, ja, uh, uh, uh, yeah, er moet gewoon wat gebeuren. Er moet gewoon. is nu een plannetje, hoorde ik, 6 miljard. Nee, er is een plannetje om uh, in plaats van uh, 39 miljard kuub, 30 miljard kuub te gaan winnen. En daarmee zou dan het risico aanzienlijk verminderen. Maar minister Kamp zegt nou. Ja, maar uh, ik begrijp voor 6 miljard. 6 miljard kunnen alle panden verstevigd worden ja, en opgeknapt. 6,5 miljard nou, is er nu nodig en, en dat is nog ja, natte, natte nou, vinger. Er, er is 211 miljard uit die grond gepompt. Nou, dan is dat toch een heel, heel keurig om, dat, om die 6 miljard terug te geven aan Groningen. Dat is toch heel netjes? Nou ja, jij zegt, uh, jij zegt dat alsof het heel erg logisch is. Alleen in Den Haag ja. valt dat kwartje niet. Tot nu toe, Joep. Nee, maar er vallen wel meer kwartjes niet in Den Haag, uh, meneer Binnendijk. Dat, uh, dat is het grote probleem. Er moet eerst iets verschrikkelijks gebeuren. En dan is men pas overtuigd. Terwijl als je gewoon... Ja, je, je hebt het gezien hoe die René leegte. Dat is dus echt grootste schande. Hoe die... die het, het telefoneren in de trein is al heel, uh, heel onbehouden. Maar als je dan ook nog gaat zitten spuien... wat het standpunt van de VVD is. En hoe die de Groningers heeft zitten naaien die dag. Uh, ja, volgens mij moet, het, moet Groningen gewoon keihard in opstand komen. Gewoon, gewoon, hup... Maar is, ja, is, is dat niet raar, raar dat zo'n leegte uh, dan, dan zijn woordvoederschap neerligt? Ja, ja, gaan, ja wacht even. Uh, uh, Joep roept echt op tot een soort opstand. Maar hij bedenkt zich en hij... Ja, ja, ja, nee, ja. Maar hij bedoelt eigenlijk gewoon met hooivorken uh, desnoods maar een burgeroorlog ontketenen. En dan moet ik gelijk weer denken aan het filmpje van het Groningse volksleger dat ik vorig jaar maakte. Wat eigenlijk gewoon een grap was, maar die wel even een van dagen diverse andere actualiteiten, rubrieken op televisie, radio en in kranten haalde. En zo. Dat was wel grappig. Maar uh, luister nog even verder mee naar Joep. Ook niemand eigenlijk een Zwaar valt wat hij heeft gezegd. Ze zeggen wel: Het is irritant wat je dat daar hebt staan, staan bellen heb in de gisteren, trein. Dat hoort niet. Heb je, te zien, heb je gisteren opstel te zien antwoorden? Nee. In de Tweede Kamer. Ja? En wat deed hij? Nou ja, die zat te stamelen en op zijn handen papiertjes te lezen. Dat, dat is de top van onze Nederlandse politiek binnen de VVD. Dus ja. dan kan die leegte, dat is nog een, een, een verlichte geest daar in die wereld. Maar wat moeten we dan in Groningen? Want zeg, zijn er mensen die zeggen... Moet Groningen, al... Groningen moet gewoon keihard de barricade op. Groningen moet uh, de studenten één dagje niet zuipen. En uh, de kraan dichtdraaien en uh, weet ik wel wat ze doen. Ze moeten gewoon hard worden en... Uh, uh, ja, gewoon dat, dat gas niet meer geven. Hoor. Gewoon die kranen dichtdraaien. Nou ja, maar technisch ik, lekker. Lijkt... Ik, uh, ik uh, ja, technisch is kan dat, niet. het is ook al mak makkelijk gelul van een cabaretier aan de telefoon die in een uh, goed verwarmd huis zit. Dat weet ik ook wel. Maar de, de Groningers moeten gewoon wel wat doen. Want dit, ik, ik ben er laatst doorheen gereden toen ik in Groningen speelde. En die gestutte boerderijen en die huizen, dat kan gewoon niet. Het is toch gewoon een schande. Dat kan toch gewoon niet. Er zijn een paar concrete voorstellen. Met z'n allen naar Den Haag hoor je vaak. Daar houden is helemaal niet van. Maar zou dat helpen? Nou, ja. Om te beginnen. Om te beginnen. Ja, ja. En, en inderdaad gewoon keihard laten we maar eens even. Die, de, de politici bij jullie. De, de, de, de, ja, het de, het de hele fragment is, is echt groen. interessant. Je moet het eigenlijk gewoon even helemaal luisteren. Het staat in het topic over de aardbeving in Groningen. En Het staat op... Pagina, want dat topic gaat best wel hard. Uh, en het is een bericht van vorige week. Ja, het staat op uh, pagina 26. Uh, maar goed, dat kun je allemaal terugvinden via QF Radio Gemist. En uh, dan zeg ik, dan gaan wij naar een muziekje. En dan gaan we zo meteen naar het volgende onderwerp. En we gaan luisteren naar uh, Ready to Go van Republica. Deze van Republica. Ready to go. Doen we er lekker gewoon nog eentje. Namelijk Epic van Faith No More. En daarna terug naar aflevering, uh, ja, aflevering 67 van de Q5 podcast series. Faith No More van het album The Real Thing. Ik heb het echt als kleine dude, echt toen ik, weet ik veel, 13, 14, 15 was, compleet grijs gedraaid. Dat vond ik toen wel relaxed. En nu, Ja, ja, ik bedoel, dan denk je weer, als ik dat dan luister terug aan je BMX, je, je skateboard, uh, skaten... Uh, ouwe hoeren met je vrienden, daar denk je dan aan terug uh, graffiti smaken de, de, de goede oude tijd van vroeger maar goed, uh, we leven nu in 2015 dat is heel wat jaren later en uh, we zitten nu in uh, aflevering 67 van de Q5 podcast series en we gaan naar het volgende onderwerp uh, ja, pak de bumper uh, van Mac erbij maar ik ga, ik ga misschien toch eens uh, werken aan een andere bumper wie weet, ja ik weet niet een beetje verandering korter of zo. En het volgende onderwerp waar we het over gaan hebben in deze 67e QFF podcast. Dat is het topic over de catastrofe in Japan, oftewel het dossier Fukushima. Um, daarin was het Black Box die uh, wat interessants postte. Eerder al in uh, januari uh, van dit jaar, uh, vrijdag 16 januari, postte hij uh, een interessant bericht over het uh, ja, vele... Uh, nou ja, ik moet het even vertalen, ik lees het nu vanuit het Engels, marine life, dus het, het, het vele leven in de zee, het water, uh, dat heeft last van uh, de radiatie van Fukushima. Um, er gingen al veel langer geruchten dat um, hij, het, het bedrijf TEPCO heeft een of andere uh, ja, opvangbak of zo gecreëerd, om uh, de lekkende reactor in ieder geval te zorgen dat je niet een soort meltdown door de, kern van de aarde, of naar de kern van de aarde krijgt. Um, maar het was uh, vandaag um, wederom uh, Blackbox, die postte Japan official fuel from Fukushima reactors is melting down daily. Met andere woorden, in, uh, een officiële uh, medewerker van uh, ik denk, uh, als ik het even goed moet vertalen, van de Fukushima medewerker of iemand uit Japan met een uh, beetje autoriteit, die zegt dat er dagelijks dus uh, radioactief uh, materiaal lekt. Uh, vanuit de reactor. Uh, Associated Press zegt er over No way of confirming melted fuel is at bottom of containment vessels. TEPCO Advisor says The schedule for decommissioning the plant is pure suspicion. The economist says this is mission impossible. Is dat een linkje bij naar I. Ja, even moet ik kijken. NN News. Ja, zo. So, uh, ini nieuws zo zou je het het beste en een... Oh, vandaar, Energy, en een nieuws, oké. Naar die website kunnen gaan, daar staat het hele artikel. Het zijn eigenlijk een aantal artikelen met verschillende linkjes... en het is wel goed onderbouwd met bronnen. Een mooie post van Blackbox. En Ja, het is natuurlijk ook niet goed, die ramp die daar gebeurd is. Het is inmiddels... Nou, was het 2011? Even uit mijn hoofd hoor, maar... Die ramp heeft inmiddels zo ongelooflijk veel uh, schade uh, veroorzaakt. Ik, ik bedoel, ik ben heel eerlijk, uh, heel voorzichtig met het, uh, het eten van uh, vis. Terwijl ik eigenlijk heel erg graag uh, vis eet. Maar op de een of andere manier, ja... Um, durf ik dat dan niet aan of niet helemaal... Ik, ik ben voorzichtiger, zeg maar, met de oorsprong waar de vis vandaan komt. Uit welke water die vis zijn. Maar ik lees dan ook al wel weer verhalen dat die traling of die radioactieve straling inmiddels die al door grote... Oh, ik zal even... Become... Dit wil ik zo meteen even laten luisteren aan jullie. Um, dat... Uh... Ja, ik, ik kijk gewoon naar de vanggebieden waar de vis vandaan komt. De, maar inmiddels hoor je dus ook al dat dat mogelijk over de hele wereld verspreid te zijn. Dan denk ik bij mezelf, ja, misschien maak ik me ook druk om niks of zo. Maar ja, of misschien moet ik helemaal geen vis meer eten. Maar goed, ik heb een, een, een clip, een videoclip hier staan op YouTube. Kiel, het geluid het is hopelijk te, te de horen. De Luister even de mee. De uit de from previously nucleaire reactor nummer 3. They do not know what is happening and cannot go into the building to see it, they said because of damage and lethal radiation levels in that building. Experts say this could be the beginning of a spent fuel pool meltdown involving up to 89, are you listening, tons of nuclear fuel burning up into the atmosphere in to North America. En ik wil even benadrukken. Voor, ik zet even de video pauze. Voordat mensen denken dat dit een of andere uh, Dabu7, Nee, dit is niet Dabu7, Dit is een redelijk uh, serieuze gast die dit uh, bespreekt. Uh, ik heb al wat door de afgelopen jaren heen wel vaker filmpjes gekeken van deze dude. En hij vertelt best wel een aantal interessante dingen. Ik zal straks dit filmpje ook nog wel even posten. Dat het filmpje is van uh, vandaag. En hij heeft uh, meer uh, filmpjes uh, over Fukushima gemaakt. Uh, in ieder geval, ja, uh, hij vertelt ook. Oh, ik zal even weer. Hij vertelt ook. Uh, dat er dus een lekkende radiator is. En uh, dat probleem zou veel groter zijn dan dat de media eigenlijk ons willen laten. Uh, nou ja, denken. En, uh, nou ja, luister nog even een stukje mee. The steam was billowing out of reactor building number three. You can see it there. And guys, it didn't have a chance the way it was designed. Right on the ocean, and they were, I think these are all general electric designs, just like the ones on the California coast. They're almost identical, even the way those protective seawalls were there. Guys, that tsunami came in over 62 feet in this area. But there, it goes on to say that the steam appeared to be coming from what's left the fifth floor on, of the mostly destroyed building. It is widely known that the people cannot get inside that re reactor building because of the re radioactivity. TEPCO cannot state for certain what is happening, but they're blaming it more than likely on these fuel rods. And, guys, And, and this is critical. Again, here you can see the, the sea level rise. En dit was not the crest of the waves, this was the average. Ik denk het, dat het gewoon het beste is. Ik, ik plaats het filmpje wel even. Dat jullie het filmpje zelf even uh, gaan bekijken. Die, die Alex de Souza. Uh, er staan wel meer filmpjes in. in ook dit topic, maar ook over andere dingen. In andere topics. En hij zat wel redelijk. Uh, ja, hij komt dat wel redelijk serieus over. En hoe hij het uitlegt. Dus het, ja, ik bedoel, dit kan je in een kind van acht laten zien. Die Engels spreekt denk ik. En dan moet hij het begrijpen waar het over gaat. En hij gebruikt ook goede illustraties. Duidelijke afbeeldingen om uit te leggen waarover hij praat. Dus het is wel. Een, een, een, eigenlijk wel een interessant uh, filmpje. Om uh, te bekijken. Ik ga hem nu eventjes. Uh, ik, ik edit mijn post van. Deze podcast al even. En dan staat er nu een filmpje bij. En dan kunnen jullie dit filmpje wat jullie net horen ook even bekijken. Goed, dat was het aandacht voor het topic over de catastrofe in Japan. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. En dat doen we met de bumper van Mac. En dat volgende onderwerp, ik dacht van, nou, ik heb hier een hele mooie lijst klaarstaan... maar ik klik net op dingen waardoor die lijst verdwenen is. Dus ik moet even mijn lijst er opnieuw bij pakken. Ik heb hem alweer. Um, oh, ik tik alleen een verkeerde podcast en ik moet namelijk een podcast nummer 67 hebben... en niet podcast nummer 57. Nu heb ik hem wel. Um, ja, het volgende topic is het gedonden in de voortuin van Rusland. Daar speelt zich momenteel van alles af. Ik plaatste een video vandaag eerder, die wil ik even met jullie delen. Luister even mee. Ja, er is ook een andere video. Wacht, je hoort hier al namelijk alleen maar de knal waar het om gaat. Uh, er is, is ook een filmpje waar uh, mensen de knal zeg maar filmen. Uh, dit is echt. Uh, nou, dat was gisteren is dat gebeurd op 8 februari. Nou. Luister even mee. Ach, jeetje. Ja, je, je hoort die knal net. Je ziet in de verte echt een enorme oranje paddenstoel. Het lijkt echt op een nucleaire blast gewoon. Je hoort, nu is het stil. What the hell? What the fuck? Dit is een soort... Blast, zeg maar. Alle ramen zijn kapot en dit is echt kilometers ver vanaf waar de mensen staan te filmen. Uh, er wordt op internet nu ook veel al gespeculeerd over dat het mogelijk een tactisch nucleair wapen geweest is, wat is gebruikt. Uh, ik heb hier ook nog een filmpje uh, waar iemand... Ik hoop dat het te, te, te horen is. Ja, hij is, deze man die praat echte zachtjes uh, het, het komt van zero-hatch in ieder geval die die gaat dieper in uh, op ook op, op, hoe het in elkaar zit met die met die ontploffing ja, voor de rest de, de de de een zegt wel wapens leveren de andere zegt geen wapens leveren amerika uh, met name mccain en dat is echt een warmonger die man die, die wil gewoon oorlog die die heeft het continu over ja we moeten toch maar wapens leveren aan de oekraïne en, en biden die die die overweegt het nu ook en die was eerst toch tegen maar die zoon van joe biden die is gewoon die heeft inmiddels een Oekraïens paspoort en die is directeur van het gasbedrijf geworden. Ik bedoel, dat is ook niet meer serieus te nemen. Nou ja, dan is er ook nog weer ander opvallend nieuws dat misschien niet helemaal samenhangt en misschien ook helemaal weer wel. Want dat is die hacker die uh, hier in Nederland vastzit, die uitgeleverd moet worden aan Amerika. Die Vladimir Drinkman, dat is een Rus eigenlijk. En Moskou heeft nu uh, formeel gevraagd uh, dat Nederland niet uh, of voorlopig niet overgaat tot de uitlevering van die uh, Russische hacker Vladimir Drinkman. Uh, en ik, ik, ik denk dat dit al met al, ook gezien dat MH17-verhaal, uh, dat dit nog wel eens een heel raar staatje zou kunnen krijgen. Ik, ik weet niet, er is ook wereldwijd heel erg veel oorlog en heel erg veel ellende. En ik, ik zat gewoon eens te kijken op zo'n. Uh, ik, ik heb hier trouwens ook nog even een video van uh, Toxapeers. Uh, die wil ik eigenlijk ook nog even laten luisteren. Luister even mee dit? is een of de Ja, motherfucker die heel tof is, en. Uh, uh, Givi. Uh, nou ja, er staan meer filmpjes van hem uh, hij er meerdere dingen op maar ja, de, de Amerika die overweegt een aantal dingen je ziet ook de opbouw van de NATO uh, de NAVO in, in, in, in en om de Russische grens dan is er ook nog uh, de Korte Golf en ik, zou even, ik ga nu even live naar de Korte Golf, er was erg veel verkeer gisteren op de Korte Golf, uh, de Korte Band zeg maar en het was toch voornamelijk wel Russisch had ik het idee uh, komt ie zou dus je net zien dat er vandaag niet, niet, niet gekletst wordt door die gasten? Nee, ja. Dan kan je natuurlijk wachten dat je naar ons wijgt. Maar goed, nou ja, dat, dat, dat zat ik gisteren eens een, naar te luisteren. En toen dacht ik van ja, er is opvallend veel. En toen was ook die klap met die, dat filmpje wat uitkwam. want echt verdacht veel lijkt op een uh, tactisch uh, nucleawapen. Uh, nou ja, de Russische sancties die hebben 21 miljard euro gekost. EU-lidstaten hebben namelijk gezamenlijk voor 21 miljard euro aan ...export verloren als gevolg van de sancties die Rusland heeft opgelegd. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel García Margallo... ...maandag voorafgaand aan een overleg met zijn Europese collega's, al dus persbureau AFP. De sancties hebben ons allemaal veel gekost, al dus de minister. Spanje voelt de sancties met name in de agrarische en toeristische sector. Het stukje kwam via nu.nl van Combi... Die plaatsen dat vandaag in het topic. Goed. Nou ja, even een kleine update over de situatie en het gedonder in de achtertuin of de voortuin, hoe u wilt, van Rusland. En nou ja, laten we hopen dat het allemaal met een sisser afloopt en dat er niet te veel slachtoffers vallen. Want er zijn al veel te veel slachtoffers gevallen. Ook de afgelopen dagen weer. Militairen en ook burgerslachtoffers. En het is eigenlijk allemaal een ja, gewoon niet nodig. Maar, maar ja, dan kom ik weer terug op wat ik net ook al zei. Er is wereldwijd gewoon heel erg veel ellende. En dan met name in de vorm van oorlogen. In het Midden-Oosten, ook in Rusland, Afghanistan is het ook nog steeds niet rustig. Um, ja, ik weet niet hoor. Als ik terug moet gaan in de tijd, dan kom ik uit ergens rond de Tweede Wereldoorlog of zo, Wanneer voor het laatst zoveel oorlog wereldwijd was, zeg maar. Want ook in Afrika is het onrustig. En, nou ja, goed. Um, van het topic over het gedonder in de voortuin van Rusland. Gaan we naar een muziekje en dan gaan we zo meteen naar het volgende onderwerp. En, en ja, we gaan luisteren naar de Cooler Shaker met uh, Hey Dude. En dan nog een plaatje namelijk dan naar Talking in Toes van The dan Met Talking in Tones. Welkom terug bij QFF Radio. Mijn naam is Bavo en het is vandaag maandag 9 februari 2015 en het is bijna 8 uur en u luistert naar de 67ste aflevering van de QFF podcast series en we gaan naar het volgende onderwerp en dat doen we met de bumper van Mac. Dat volgende onderwerp, dat uh, kwam eigenlijk een beetje sporadisch ter sprake in uh, de schreeuwdoos op uh, QFF. Want wil namelijk het geval. Het was uh, Black Box die overmatig uh, interesse toonde en uh, vroeg of er meer mensen waren op QFF. Die wat wisten over Warm Wood, of ook wel Planet X. Uh, de tiende planeet. En uh, nou ja, ik dacht, ik kan... Maar dus wel gewoon een oproepje voor hem doen in uh, deze podcast. En uh, mensen die uh, luisteren en uh, mogelijk meer weten over Warmwood of uh, Planeet X. Of ook wel. Hij, hij wordt soms ook wel gewoon Niburu genoemd. Ik bedoel, uh, laten we niet uh, eromheen draaien. Waar uh, onze, onze eigenlijke uh, geboortegevers die uh, ja, aan, aan, aan de geboorte van Q5 hebben gestaan, hun naam vandaan gehaald hebben. Die hebben dat naam. Of hun naam, die hebben die naam. Uh, natuurlijk gewoon ook. Uh, uit uh, het verhaal over de planeet Nibiru gehad. Er zijn ook al andere namen voor die planeet. Um, daar wil ik wel eventjes op, uh, op, op, op, op terugkomen. Want ik poste vorige week geloof ik. En ik weet niet, ik moet me heel sterk vergissen. Als we dat niet ook besproken hebben in een voorgaande podcast. Okay, Even kijken. Nee, niet. Ik dacht dat ik het ook besproken had. Uh, dat ging over Herculibus. Herculibus is de Latin uh, American. Wu scene. It's a giant planet that supposedly will approach the Earth with catastrophic results similar to the Nibiru Planet X claims. Its most recent promoter is the Colombian New Age author Fi M. Rabolu, real name Joaquín Enrique Amortegui Falbuena. En hij is geboren in 1926, leest ik hier, overleden in 2000. According to, dus volgens deze gast, en een video over zijn boek, uh, wordt Hercolubus ook wel de rode planeet genoemd. Maar dat is raar, want ook Mars wordt de rode planeet genoemd. Goed, um, de man die vertelt in een van die video's een beetje meer. Misschien kan ik even proberen of ik nou een stukje van kan laten luisteren. Ik hoop dat het geluid goed genoeg is. Luister even mee. Carlos Muñoz Ferrada, astronomo. Sismon... Oh ja, nee, maar dan moet u de Spaans spreken. Even kijken, is dit Engels? Ik dacht dat het ook een Engels filmpje was. Hercules, the rat planet, approaches Earth again. Know the truth about this cosmic... jade, Nee, het is allemaal in het Spaans. Dus je moet het eigenlijk gewoon zelf kijken, want sommige dingen zijn wel ondertiteld. In ieder geval, die man heeft ook hele theorieën over die uh, zogenaamde tiende planeet. En uh, het was uh, Blackbox die daarna ook weer wat interessants postte. Uh, een linkje naar de website X. En dat gaat over Planet X Data Analysis. Ja, uh, yeah. de Discovery of Planet X. Dat gaat daarover. Dat is wel een interessant verhaal. Er staan ook develop. diezelfde video uh, trouwens weer onder van diezelfde... Uh, Carlos Muñoz-Ferrada. Um, ja, ik zou zeggen, um, kijk even naar die linkjes. En mochten jullie nou zelf meer weten over uh, Wormwood... Want uh, Wormwood is natuurlijk ook, komt natuurlijk ook weer voor in um, de Bijbel. Tenminste, daar komt die naam vandaan. En, um, even kijken of ik daar een, uh, een, een stukje over kan filmen, hoor. Um, nou ja, dit is een filmpje. En ik hoop ook met het ge geluid... Ja, luister even mee. But it was not a pole shift. In fact, um, during that time, King Hezekiah reigned, and the sun moved backward in the sky. It did not set. It simply, the the planet stopped revolving in its current direction, and it moved backward hmm. about ten hours worth, of uh, almost half of a revolution. And then whatever gravitational wave or passing space body affected it, it released it and then it continued to move forward in the same direction. At that very same time, 705 B.C., calendar, mood, eh? the ancient Chinese, who were great astronomers, they recorded that the sun set twice in the same day. It set, it rose back up from the west, and it set again. Now That sounds like we were doing the movie. Right. Now, during that time, before that time, we have discovered—I mean, it is very well documented over hundreds of years. There are historically 15 ancient calendars that were discovered before that time, before seven, that existed before 705 BC. Fifteen. Fifteen ancient calendars. Every one of those calendars has 360-day years. Every calendar is based on a 360-day year. After that event. Every calendar for the next five years, all around the planet, all the civilizations, changed their calendars. The Assyrians, the Chaldeans, the Egyptians, the Hebrews, the Persians, the Greeks, the Chinese, the Mayans, the Hindus. Um, theres Every civilization that existed during that time over the next five years readjusted their calendars to 365-day years. Something happened. How did they know this? They knew it because the stars didn't line up. In fact, the, they took various approaches. It was very interesting. Um, Numus uh, Pompilius, the second king of Rome, recognized the original calendar, but... Ik, ik, ik zal even, dus even kort vertalen of, of even bijpraten. Het gaat om dat onder andere oude Chinese astronomen, die uh, hebben waargenomen dat de zon um, onderging en we opkwam, twee keer op één dag. En dat was in 705 voor Christus. Um, 15 verschillende oude uh, kalenders uit de oude historie die hadden een uh, jaar van 360 dagen tot 705 voor Christus en de jaren daarna werd er elk jaar, uh, werd de kalender ietsje aangepast zodat ze op een 365 dagen, dat is dus vijf jaar lang gebeurd. Uh, kwamen ze uit op een, ja, op een jaar van 365 dagen, zoals we dat nu nog kennen. Het is wel interessant dat het even benoemd wordt. Goed, dat filmpje staat ook in het topic als je zoekt op de onderwerpen van deze podcast. Als je dit uh, terugbekijkt of luistert via de QF Radio Gemist knop op de website, dan kun je ook dit uh, terugvinden. En mijn oproep is uh, nog eenmaal aan iedereen. Uh, mocht je wat weten uh, dus over uh, Warm Wood... En over uh, de, de planeet X of uh, Niburu of hoe hij ook mag heet. Want uh, ja, hij zou vele verschillende uh, namen hebben. Dan ja, het zou het mooi zijn als je dat dan uh, plaatst in het uh, topic in Our system Height Giant. Er doen ja, gewoon namelijk al jaren verschillende verhalen de ronde daarover. En uh, er zijn QFF'ers daarin geïnteresseerd. En uh, die vragen die mensen die er meer over te, ja, weten, zeg maar, uh, dat ze dat ook posten. En je, je hoeft echt niet bang te zijn dat de politie ineens voor je deur staat. als je daar informatie over gaat plaatsen op QFF. You don't have to be afraid. We're not the enemy. Goed. Um, terug naar podcast nummer 67. En het uh, volgende onderwerp, en uh, dat doen we met een bump ertussen of met een liedje en een bump? Hmm, ja, qua tijd. Ik heb nog voldoende tijd. Laten we een uh, liedje en een bump doen. Dan kom ik ook een beetje door mijn playlist heen, die ik gemaakt heb. Uh, in, uh, ja, zeg maar voordat dit, uh, deze podcast uh, begon. En we gaan luisteren naar een nummer dat heet uh, Hell is Around the Corner van Tricky. I <laughs> Drown the corner where I shout isn't Is a schism is Believing out to start If you believe or deceit Common sense as shouldn't be see Let me take you down the car of my life And when you want it You want to your preference No need to answer till I take further evidence I seem to need a reference to get resident A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judge me from my late, The boredom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the hindrance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums bring the views of a kill tonight. The kill, which I share with my passengers. We take our fill, take a fill, take our fill. I stand firm for a soil, liquor I come, full. come for. They juice me, me, me Confused by different memories, details of Asian Ren conversations. A watch become a venom, his my brain thinks bomb like. So I listen, he's a calm kind. I grow. And as I grow, I grow collective Before the move, sit on the perspective Mystic way, lay in the crevice And watches from the precipice Imperial passage Here from the sun, something slowly passes Until then, you have to live with yourself Until then, you have to live with yourself Stand firm for our soil. Lick on So we kiss me. So Jesus me. Trust me, up me still see. And round the corner where I shelter. we're living in the Thanks Ninti voor de tip, we gaan hem zo meteen gelijk even draaien. Ja, u hoorde mij net al even door de plaat heen praten. Hell is Around the Corner van Tricky. En we gaan hierna luisteren naar Planet Claire van de B-52's. En dat was een nummer dat Ninty dropte in de doos tijdens deze aflevering. Zij luistert uh, waarschijnlijk ook live. Er luisteren inmiddels 355 mensen. 56, sorry. Ik zie er uh, met de refresh gelijk één bij komen. En Ninty is één daarvan. En uh, nou ja, die mensen gaan allemaal luisteren nu naar Planet Claire van de B-52's. En dat zou mogelijk ook een hint kunnen zijn naar die tiende planeet. 52's met Planet Claire hier op Radio QFF. Of, oh, ook wel QFF Radio. De radiozender van de echte Illuminati. Goed, we gaan naar het volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. En uh, die ga je dan nu horen. Dat volgende onderwerp, dat is een topic dat wel vaker voorbij komt in uh, de afgelopen podcasts. Maar dat komt omdat er ook zoveel gekke, rare, vreemde dingen gebeuren in de retarded states of America. Uh, Amerika is een gek land. Uh, tenminste, ja, die, die, het is soms heel krom qua verhoudingen. En de afgelopen week las ik weer een, een aantal dingen en kwam ik weer een aantal dingen ...dat ik denk van man, oh man, oh man, oh man. Echt tenen krommend. Nou, een van die dingen, dat is een, een filmpje wat ik tegenkwam van een advocaat... ...die verdedigde twee van haar cliënten. Zij is in de rechtbank en er is iemand van het OM en de politie... ...die willen foto's maken van de twee verdachten. En dat laat de advocaat niet toe. En ze wordt uiteindelijk zelf gearresteerd. Het is in het Engels, maar luister even mee. Die die gast van het OM en de politie dreigt hier nu van nou, we kunnen of de foto's maken of ik laat je arresteren. De advocaat zegt: "Nou ja, arresteer me maar." En de boeien gaan om. Ja, dit hou je niet voor mogelijk. Dit. dit, kan alleen in Amerika. Ja hoor, en ze wordt afgevoerd en de foto's worden gemaakt. Nou, ja, apart verhaal. Kijk, uh, kijk het even. Er is ook een achtergrondverhaal bij. Kun je ook lezen. Um, dan was er nog een apart verhaal van een man die het met een Chihuahua deed. En zijn vrouw die aangifte deed. Uh, vijf doden bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Georgia. Om, ja, dat krijg je dus als iedere gekkie aan een wapen kan komen. Dat hebben we in Nederland ook gezien met uh, Tristan. En uh, daarvoor ja, daar, daar trekt de politie dan nu zijn handen vanaf. Dat hebben we afgelopen week wel weer kunnen zien in het nieuws. Um, de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft een nieuwslezer. Die moet even een tijdje weg vanwege nogal wat ophef. Een van de bekendste nieuwslezers van de Verenigde Staten, Brian Williams, is voorlopig niet op televisie te zien. Hij neemt namelijk even een pauze, omdat er een onderzoek loopt naar zijn berichtgeving. Mogelijk heeft hij fouten gemaakt. Williams kondigde zijn tijdelijke stop zaterdag aan op de site van zijn werkgever NBC. Het is me pijnlijk duidelijk geworden dat. ...ik nu te veel onderdeel van het nieuws ben, schreef Williams. Brian Williams is in 2004 uh, is hij, uh, de presentator geworden van het Nightly News... ...op de zender NBC. Uh, NBC. Uh, dat is het best bekeken journaal van de Verenigde Staten... ...met elke avond ruim 9 miljoen kijkers. Vergelijk het maar met het 8 uur journaal, zeg maar. Williams kwam deze week in opspraak. Hij zei namelijk dat hij tijdens een reportage in Irak in 2003... ...in een gevechtshelikopter had gezeten... ...die werd geraakt door raketgranaten... Ja, ja. Nou, nou wil het. Ik, ik ben een vaste luisteraar van de No Agenda Show van Adam Curry en John C. De Vorak En die hadden daar de afgelopen uh, episode ook weer uh, even voor dit stukje hadden ze aandacht. En ik, ik vond het zo mooi uiteengezet dat ik dat eigenlijk wel even wil uh, delen met jullie. Uh, moet ik wel even uh, er doorheen skippen, maar dat gaat helemaal goed komen. Geef me even een paar tellen. Uh, ik heb namelijk uh, de link klaarstaan, alleen ik moet hem even naar het uh, fragmentje skippen waar ze dus zeg maar um, uh, het gaan hebben. In saying, hey. yeah. uh, it was the best version I've ever seen. Oké. Okay. So wacht even hoor. Well, good for them. <laughs> uh, the younger Bush, George yeah. Bush, personality disorder actually. What? Uh, the younger Bush. Well, on the one hand, it, you, it's kind of sad, but. Ik had het misschien even beter voor moeten bereiden. Misschien moeten jullie gewoon even de hele No Agenda show gaan luisteren. Eh, wacht even, ik wil nog even. is een beetje sad. But really, this is how these guys think. This is who they are. Um. They believe in themselves. They believe. Alec Baldwin is just as bad. This, here we go. Definition: listen to narcissistic personality disorder in action. We now go to the wild. Pinch me. One of the ways we succeeded was we just jumped out of the plane and we pulled yeah, the... Yeah, this is so the last Took it one step at a time, and we turned around, and the next thing you know... We're skating. Yeah. there's the, I got this syndrome. Yeah. I, I guess I do say to myself and to others. Yes, I can. I've got this. <laughs> I got And this. I don't know where that unbridled <laughs> confidence came from. And I've done some ridiculous <laughs> <stupid laughs> things under that banner, like being in a helicopter. I had no business being in, in Iraq with rounds coming into the airframe. This is even better now. Rounds wow, coming in. Wow. <laughs> you know, this is a great kit <laughs> Rounds coming into the airframe. Airframe, but rounds, <laughs> rounds. I, rounds. <laughs> you I think you would die uh, briefly. I thought it would sure, die. There have been probably a more handful than, of those. Yeah, yeah, but, yeah. Can <laughs> you and, tell yourself that's the job? <laughs> Yes. Oh, absoluut. Er is nog een job en niet go en sense en cover en feel these dual wars dual wars. that we have asked, these millions uh, of terrific Americans to go fight, fight and they've raised their hands and kill. volunteered for the I'm honor a of it. It would be uh, malpractice. I'm Brian Williams. Look at my testicles. Google me. Nou ja, dat was even het stukje van Adam en John. Het gaat nog wel even verder. Wil je dat helemaal horen, moet je maar even naar het... Uh, ...topic gaan over de No Agenda Show. Uh, of gewoon via Kielfeffer Radio gemist... ...als je deze aflevering... Uh, uh, uh, ...aflevering, uitzending... Shh, ...terug wil luisteren. Uh, dan kun je het wel terugvinden. Dan staat er wel een linkje bij naar dit fragmentje... ...of de hele aflevering waaruit dit fragmentje komt. Ja, ik uh, bedoel... ...het is natuurlijk... Uh, uh, ...Amerika, apart land. Uh, uh, zo waren er ook nog twee Amerikaanse dames... ...die op vakantie waren in Cambodja... ...en daar naakt foto's gingen maken... ...in een tempel, terwijl het verboden was... Uh, de twee dames, uh, twee zussen uit Arizona zijn zwaar gestraft nadat ze ook uh, zeg maar, fotografeerden in een heilige tempel in Cambodja. Lindsay van 22 en Leslie van 20, uh, die, uh, ja, hebben, nadat ze besloten hadden die foto's uh, te maken daar uh, in die tempel, uh, kregen ze uh, niet ja, alleen maar een vermaning. Ze moesten omgerekend ook 250 dollar per persoon aftikken en mogen vier jaar lang niet naar Cambodja terugkeren. En ze zijn ook per direct op een bus naar Thailand gezet. Daarnaast krijgen ze een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Dat was te lezen in de Daily Mail. En daar had ik dat stukje uitgehaald. Uh, dan was het Combi die vandaag ook iets prachtigs poste over TomTom. Uh, Tom, die is aangeklaagd in de VS naar een busongeluk. Uh, slachtoffers van een busongeval in de VS eisen voor de rechter een schadevergoeding van twee GPS-producenten. Waaronder TomTom. TomTom. Tom, en concurrent Garmin hadden volgens de aanklacht beter moeten waarschuwen voor de hoogtebeperkingen, berichtte Boston Globe op maandag vandaag. De aanleiding voor de rechtszaak is een busongeval in 2013 waarbij een chauffeur tegen een viaduct aanreed. De man volgde de instructies van zijn routeplanner en zou niet hebben gemerkt dat zijn voertuig te hoog was voor de weg. Daardoor raakten tientallen inzittenden gewond. De buschauffeur had zowel een TomTom, -tom, als ook een Garmin navigatiesysteem. Omdat volgens de advocaat van de slachtoffers niet duidelijk is in welke... greep of omdat niet duidelijk is welke GPS de man gebruikte. Worden beide bedrijven voor de rechten gedaagd. Slachtoffers eisen een schadevergoeding van 15 miljoen dollar ruim 13 miljoen euro. Volgens de aanklacht zouden de bedrijven de risico's voor passagiers hebben genegeerd. Zo zou er niet zijn gewaarschuwd dat de routeplanners niet gebruikt mogen worden op sommige commerciële voertuigen. Ook zouden de routeplanners in kwestie niet waarschuwen voor hoogterestricties. Nou, interessant stukje. En uh, ja, ik vond het ook wel even de moeite waard om in uh, de topic over de retarded states of America te bespreken. Um, we gaan naar een muziekje en dan gaan we zo meteen naar het volgende onderwerp. Uh, onderwerp. Uh, we gaan luisteren uh, naar Last Resort Cut van Pepper Roach. This is my Papa last resort. Roach. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I What fuck? En ook nu doen we gewoon lekker nog een nummertje extra, namelijk Screamager van Therapy. Ah, Screamager van Therapy en daarvoor the Last Resort van Papa Roach. En niet van Peppa, Peppa, Peppa Roach. <laughs> Peppa, ze klinkt net een of ander dude in Mississippi. Peppa, Peppa, come over here, man, Peppa. Nee, was een geintje. Nee, maar uh, ja, nee, Therapy, daar heb ik wel een bijzonder band mee. Mijn vader werkte vroeger een uh, gast, Ben. En uh, Ben, die had echt uh, onderarmen als mijn bovenbenen. En die, dude, die was sterk. Dat was echt niet normaal, Maar hij was echt de meest aardige gast die je maar voor kon stellen. En hij reed in een rode Opel cadet, GC, weet ik nog. Met een digitale teller. En ik praat over begin jaren 90. Toen was het best nog wel heel hip, een digitale teller. Hij was heel trots op. En ik uh, nou ja, ben echt een standbouwer. En een beetje een roegvoester. Echt een ruige gast. Uh, die uh, had op een gegeven moment het idee opgevat om, om, om zijn auto over te spuiten. Dat weet ik nog heel goed. En toen mocht ik het gat uh, voor, voor zijn antenne, voor zijn dakantenne opnieuw boren. Met zijn speciale pionboor, noemen ze dat. Want <laughs> ik schoot uit op het dak van zijn versgespoten auto. Zo. En dat gezicht vergeet ik nooit weer. Maar hij was het die mij ooit een uh, cd had gegeven van Therapy. En ik was toen veertien. Skateboarden, surfen, weet ik veel. Altijd buiten ouwe hoeren. Met brommers en weet ik. Maar uh, ja, die muziek... Uh, dat is me daardoor... Ik luisterde toen al wel naar Green Day en, en andere bands. Maar Therapy uh, heb ik echt door hem een... Uh, een ja, en dat was het album Trouble Gum. Dat gaf hij toen aan me. Dat vond ik heel cool. En uh, daardoor herinner ik mij uh, Ben Voor Altijd. Ja, ja, a dude named Ben. Maar goed, van de muziek gaan we naar het volgende onderwerp. En dat volgende onderwerp luiden we natuurlijk weer in met de bumper van Mac. En dat volgende onderwerp, dat heeft er alles te maken met de ellende uh, die de economie momenteel eigenlijk ja, pas veroorzaakt. Dat, ik, ik zie het toch altijd als, een, als iets dat uh, op langere termijn aan elkaar verbonden is. Ik heb daarom een tijd geleden een topic geopend. De massa ontslagen en ontslagrondes. Uh, waarom ik dat topic ge geopend heb? Om, omdat je de laatste tijd steeds meer, en ik verwacht ook dat het nog steeds meer, alleen maar erger, zeg maar meer, meer, meer gaat worden. Uh, meer ontslagen. Uh, terwijl ze ons eigenlijk het afgelopen half jaar voor hebben lopen houden. In het nieuws, in de media. Het gaat hartstikke goed met de economie. Bullshit. Het gaat helemaal niet goed met de economie. Het um, voelt ieder wel denkend mensen ook al gewoon een hele tijd aan. Op het moment dat je minister-president gaat roepen van... Koop vooral die auto. Ga vooral op vakantie. Hé, hey, druiloor. Als ik op vakantie ga, ga ik zeker niet in, de, in, in Nederland op vakantie. Punt. Dat is al één. Twee. Als ik dan dus naar een ander land op vakantie ga. Dan komt het geld waar terecht? Oh ja. Waarschijnlijk in een land waar de zon schijnt. En als ik dan al in Europa op vakantie moet gaan. Dan kom ik al snel in Zuid-Europese landen terecht. Waar ik dan mijn geld uitgeef. Maar. Waarvan ik feitelijk niks terugzie. Via Brussel. Dat is punt 2. Punt 3. Um, als ik. Uh, een auto koop, hè, want dat is uh, wat onze minister-president wil. Dan koop ik een auto. Um, natuurlijk is het zo dat er veel geld bij de dealer blijft hangen. Nou ken ik een aantal mensen die uh, een groot autobedrijf uh, hebben of runnen. Een daarvan is uh, Geert-Jan Timmer uit Assen. Hij uh, runde de Opel Wander en uh, nu ook weer een hele grote garage. De man die weet... Echt wel hoe je een autobedrijf moet runnen. En geloof mij... met auto's verkopen... verdien je niet zoveel geld meer. Je moet je pand betalen. Je moet je belasting betalen. Want onze Nederlandse overheid... heft overal belasting over. Dus die ondernemer... Ja, die wil ook niet lullig zijn... naar zijn personeel wat al 30 jaar of 20 jaar... bij hem werkt. Dus hij gaat geen Polen of Tsjechen of andere goedkope monteurs in huren. Dan komt het ook niet goed met de service... en de kwaliteit van de auto. Dus... Maar waar gaat dan uiteindelijk het meeste geld heen als je een auto koopt? Nou, er gaat een deel terug naar de Nederlandse staat. Maar daar zien wij niks van terug. Nu niet. Misschien op de langere termijn, maar nu niet. En als je dan kijkt naar waar veel autofabrikanten zeg maar, eh, onderdelen laten maken... of complete auto's laten maken... kom je wederom terecht in Zuid-Europese landen. De mensen die die auto's maken ontvangen. Loon... Eh, u, u, u snapt het verhaal. Ik bedoel, ja, ik, weet je, uh, maar goed, die banen, uh, de afgelopen week was er uh, nieuws omtrent een aantal Nederlandse bedrijven, waaronder V&D, uh, vandaag is er dan mogelijk toch een soort reddingsplan uh, naar buiten gekomen waarmee ze het uh, moeten gaan doen. Het UWV bericht ondertussen gewoon doodleuk. Yo, we verwachten dat uh, de verdere verbetering uh, van de arbeidsmarkt nog verder aan gaat trekken what the fuck, rot op met je bullshit verhalen. Dat roepen jullie al jaren. Die website van hun is zo malafide dat het UWV eigenlijk mijns inziens geen bestaansrecht meer heeft. En als de overheid verstandig is, gooi ze die hele, dat hele UWV op de schop en ga je gewoon vanaf de grond af aan een nieuw iets opbouwen, maar dan goed. En dan niet met een stel debielen die uh, ja in principe proberen ons, uh, door middel van beleid, ons, onze hele alles wat we opgebouwd hebben, af te breken. Goed. Um, ik zie ook dat de regio. Eh, die komt met een, een actieplan. na het sluiten van de fabriek voor, uh, van Philip Morris. Daar raken ook heel veel mensen hun baan kwijt. En, uh, nou ja, minister Henk Kak heeft. Uh, Henk Kak, zei ik. <lacht> Henk Kamp van. <lacht> Henk Kak. Henk Kak van Economische Zaken. Die, uh, die heeft ook een, een actieplan in ontvangst genomen. van de gemeente op en ja, het is natuurlijk te hopen dat ook die mensen weer een nieuwe baan vinden. En er worden ook bij uh, TMG, de Telegraaf Mediagroep, een aantal banen geschrapt uh, bij de Blokker. Die hebben vanavond krijgen die te horen, as we speak, uh, dat ook daar mogelijk dingen gaan veranderen. Nou, de V&D is eruit. Die, die hebben voorlopig uh, heeft Sun Capital een oplossing gevonden om uh, ja, uh, V&D in leven te houden. En het personeel van Blokker is dus gewoon bang voor... Uh, een grote ontslagronde. Nou ja, daarom even kort wat aandacht hiervoor. We uh, moeten ook niet te veel stilstaan bij deze negatieve shit. Laten we eens een keer gaan kijken naar de oorzaak van deze massa ontslagen en uh, ontslagrondes. En uh, de oorzaken van bij uh, ja, de koe, zeg maar, letterlijk bij de horens vatten. Nou ja, of dat een oplossing is, we zullen het zien. We gaan eerst uh, nog maar eens een stukje muziek opzetten. Uh, eentje die uh, per mutter nul eerder vandaag uh, opteerde. En uh, gaan draaien. Corporate cannibal, van... Grace Jones. Pleased to meet you. Pleased to have you on my plate. Your meat is sweet to me, your destiny, your fate, you're my life support, your life is my sport. I'm a man. Laughing as I terminate your day, you can't trace my footsteps as I walk the other way. I can't get enough prey, eating the tree for me. I can't man, get enough prey, a man eating the tree for. Jones. En ik vind hem zo mooi. En ik denk dat het zeg maar zo mooi over zou vloeien. in het volgende nummer. dat ik gewoon het volgende nummer ook draai. Narayan van The Prodigy. Ja, en je luistert nog steeds aan QFF Radio op 66.6 FM. of via een van de vele streams op het internet. Internet. Ja. Nu dus The Prodigy met Narayan. was Narayan van The Prodigy. Ja, heerlijk. Dat, dat nummer komt trouwens van een, een, echt een klassiek album in mijn ogen. Uh, the Fat of the Land. Het 97 volgens mij, zo uit mijn hoofd. En dit nummer, Narayan, dat, dat gebruikte ik om een tweetal parcoursjes uh, af te leggen. Uh, het zij op een BMX door de stad van Assen vroeger. En, uh, of uh, met mijn mountainbike... Uh, een stuk, nou ja, over Kampseide En dan richting rolde. Nou ja, dat duurde precies 9 minuten en 6 seconden. En dat liedje duurde precies net zo lang. Dus dat kwam altijd heel erg mooi uit. Goed, we gaan naar het volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. Dat volgende onderwerp dat is het topic alternatieve energie. Dat wil ik even kort bespreken en daarmee heb ik het gelijk weer even naar boven gebumpt op de voorpagina van QFF. Um, waarom ik uh, dit topic even naar boven gebumpt heb, uh, dat heeft te maken met een uh, stukje dat ik tegenkwam vandaag op uh, internet. En maar even in het topic over alternatieve energie geplaatst heb. Het wil namelijk dat Nederlanders die verbruiken 16 je wil echt 16 keer zoveel elektriciteit als in 1950. Nederlandse consumenten en bedrijven hebben in 2013 namelijk 16 keer zoveel elektriciteit verbruikt als in 1950. Dat blijkt maandag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistie, eh, Statistiek, het CBS. Tussen 1950 en 2013 kreeg het, eh, of steeg het verbruik van ruim 7 miljard kilowattuur naar 119 miljard kilowattuur. Dat is een stijging van gemiddeld 4,5% per jaar. Tot 2008 is het verbruik alleen gedaald tijdens de economische crisis in de jaren 80. Tot en met 1976 is het elektriciteitsverbruik elk jaar harder gegroeid dan de economie. Het verbruik nam jaarlijks met 8,2% toe. Terwijl de economie in dezelfde periode met gemiddeld 4,6% groeide. Dat kwam doordat er steeds meer toepassingen op elektriciteit gingen werken en die ook op steeds grotere schaal in gebruik werden genomen. Na 1976 groeide het verbruik mee met de economie. Tussen 1977 en 2013 ging het om een groei van ongeveer 2% per jaar. Fossiele brandstoffen in Nederland wordt elektriciteit voornamelijk geproduceerd via de verbranding van fossiele brandstoffen. Het aandeel fossiele brandstoffen in de productie is in de afgelopen jaren licht gedaald. In 1998 ging het nog om 90% van de totale productie. In 2013 was het aandeel gedaald tot 82%. Nou, dat is toch een daling van 8% in een tijdspan van 15 jaar. Dat vind ik eigenlijk een beetje tegenvallen. Dat heeft vooral te maken met de groei of een groei in de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Zoals wind en biomassa. Dat aandeel groeide van bijna 3% in 1998 naar 12% in 2013. Maar als ik heel uh, reëel ben en heel eerlijk ben. En daarom heb ik het ook hier geplaatst. Wij zouden toch veel meer... En, en ook veel intensiever gebruik moeten kunnen maken van uh, alternatieve energiebronnen. En uh, daarom valt dit artikel, ja, de, met name de cijfers vielen me zo tegen... dat ik dacht van, hier moet ik wel even wat aandacht uh, aan schenken. Al is het maar kort. Ik vind gewoon uh, dat het niet kan. En uh, daarom, uh, ja, even wat aandacht voor de, dit stukje. Um, ja, en dan gaan we wat mij betreft uh, naar het uh, volgende onderwerp met de bumper van Mac. Het volgende onderwerp gaat over IS, de boys van ISIS en islamterreur. Uh, wat wil namelijk het geval? Vandaag uh, sowieso nieuws vanuit Arnhem. Omdat die uh, jihadverdachten, die zijn vrijgesproken. Mohammed L.A. en Hakim B. zijn maandag door de rechtbank in Arnhem vrijgesproken. Het tweetal werd in augustus 2013 opgepakt op weg naar Syrië. De twee werden in Duitsland met bivakmutsen, gevechtskleding, grote... Uh, bedragen cash, walkie-talkies en zonnecelopladers in de auto gearresteerd. Samen met Skype-gesprekken, WhatsApp-berichten en filmpjes toont dat volgens de aanklachten aan dat LA en zijn minderjarige halfbroertje naast hun broer Abdelkarim Jihad wilden voeren. Abdelkarim alias Abu Mohammed alias Mujahiri Sha'am riep eerder vanuit Syrië op tot stevige actie tegen de Nederlandse overheid. De rechter in Arnhem... 8. Echter niet bewezen dat ze van plan waren om deel te nemen aan de gewapende strijd in Syrië. Ook voor het samenspannen om terroristische misdrijven te plegen is volgens de rechtbank in Arnhem niet voldoende bewijs. Het Openbaar Ministerie stelde eerder dat het voorbereiden, faciliteren en samenspannen voor terroristische misdrijven in Syrië is bewezen en eiste twee jaar cel. Hakim B. stelde dat hij alleen onderweg was naar Turkije, uh, Turkije voor vakantie. Hij zou zijn broer Khalid B., die ook in Syrië verblijft, misschien ontmoeten bij de Syrische grens om hem spullen te geven. Beide mannen hebben broers in Syrië. Broer Abdelkarim van Mohammed A, 27 jaar, vecht daar wel degelijk voor het Jihad al-Nusra, gelooft de rechtbank van Mohammed L.A. gelooft de rechtbank op basis van onder meer berichtenverkeer dat hij onderweg was naar Syrië om zich er te vestigen en zijn broer te gaan helpen. Maar het staat niet vast dat hij een geweldige strijd ging voeren. Van Hakim B. is er helemaal geen bewijs dat hij naar Syrië ging. Nou, dan was er ook nog nieuws over Anonymous. Luister maar even mee. Die hebben een filmpje naar buiten gebracht over het hacken van uh, isis website. Ik krijg eerst natuurlijk weer een van de muziekje wat treurig lang gaat duren. Ja, That's all. No greeting citizens of the world. We are anonymous. Operation ISIS continues. First we need to clarify a few things. We are Muslims, Christians, Jews, we are hackers, crackers, activists, fishers, agents, spies, or just the guy from next door. We are students, administrators, workers, clerks, unemployed, rich, poor. We are young or old, gay or straight. We wear smart clothes or rugs. We are hedonists, ascetics, joyriders or activists. We come from all races, countries, religions, and ethnicity. United as one, divided by zero, we are anonymous. Remember, the terrorists that are calling themselves Islamic State, Isis, are not Muslims, Isis, we will hunt you, take down your sites, accounts, emails, and expose you, from now on, no safe place for you online, you will be treated like a virus, and we are the cure, we own the internet, now, some of Isis Twitter accounts, that were taken offline by anonymous, red cult team, you will find the link in the video description, Also. You will find some Facebook accounts suspected to have been keeping contact with the terrorists, ISIS, in Syria and Iraq. Won't hurt to keep an eye on them. ISIS, we are Anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Ja, um, dat was het filmpje van Anonymous. Die hebben uh, nou ja, een aantal accounts van ISIS gehackt en hebben ook aangekondigd dat nog meer te gaan doen. Nou, dan waren er vandaag ook zeker 15 doden te betreuren bij een zelfmoordaanslag in Bagdad. En eerder deze week, uh, nee, gisteren geloof ik, waren er 40 doden bij ook een uh, aanslag. Nou, Frankrijk heeft uh, vanmorgen ook uh, terreurverdachten opgepakt en gisteren ook. En er is vandaag in Frankrijk ook geschoten. En nu zegt de Franse politie dat het niets te maken zou hebben met de uh, ja, terreur, maar... Zo zeker ben ik het er uh, niet, zeg maar, mee eens. Maar goed, anyways. Japan verbood een uh, fotograaf uh, om naar Syrië te reizen. Uh, uit angst om, ja, voor uh, mogelijk het feit dat hij ook gegijzeld zou kunnen worden. Nou naja, zo was er nog wat nieuws. Ik, ik ben even terug aan het scrollen. Ja, de, de, dat meisje uit Amerika, 27-jarige of 26-jarige Kyla Muller... Die uh, gegijzeld is, die zou dood zijn en toch ook weer niet. Dan waren er ook nog uh, twee Nederlandse haardbaden. die in uh, Londen, of nee, niet in Londen, maar in Engeland bij een uh, academie. twee uh, Britse kadetten van het leger bedreigd hebben. Um, nee, Hans Jansen had een heel mooi artikel afgelopen zaterdag. over het uh, in vlammen opgaan van de Jordaanse piloot. Uh, nou ja, daarnaast zou het zo zijn dat is uh, Mosul aan het verlaten is vanwege de vele luchtaanvallen en het was Joran van Klaveren die de afgelopen week zei de dienstplicht moet terug vanwege de dreiging van het IS-terreur um, ja en inderdaad 40 doden waren het uh, bij die aanslag uh, dat was op 8 februari afgelopen zondag gisteren dus um, was er ook nog een uh, aanvallen van het Joodse centrum in Nice die is aangeklaagd voor terrorisme en ik Kerry, John Kerry, long face John, die zegt dat de coalitie van IS significant heeft, uh, nou ja, is, is ingeperkt, minder is geworden. Uh, Jordanië heeft in drie dagen tijd uh, 56 keer IS-doelen aangevallen. Nou ja, goed, we zullen het allemaal zien in, in hoeverre dit een gevaar blijft vormen. Uh, want ik ben van mening dat het, ja, die, die gasten die dat doen, die zijn ook gewoon gebrainwashed. En... Uh, ja, het zou uh, heel erg goed zijn dat, uh, dat, dat ze die mensen uh, misschien beter gaan controleren. En met geweld ze aanpakken heeft ook geen enkele zin. Uh, maar er moet wel wat gebeuren. In ieder geval uh, om, om, om de samenleving uh, te beschermen. Want het, het is op geen manier goed wat er aanslagen uh, plaats zouden vinden in, uh, in Nederland. Goed, we gaan zo meteen uh, naar het volgende onderwerp. We doen eerst een uh, lekker muziekje. We gaan luisteren naar de Ghost Rider van The Rollins Band. Van uh, Henry Rollins. U weet wel. die man die zich door uh, Bamba Ginra liet uh, tatoeëren in een wagentje tijdens Jackass. Of was het Steve-O. Ik weet niet meer. Of was het andersom. Uh, anyways, die coole gast Henry Rollins van de nummer Liar. Maar dan nu Ghost Rider van de Rollins Band. Een lekker nog eentje. Jullie gaan namelijk na dit nummer, Ghost Rider van de Rollins Band, luisteren naar Buckethead van Colonel Claypool's Bucket of Enjoy! Ja, Captain Claypool's Bucket of Bernie Brains, sorry. Met het nummer Buckethead. Finding it much soother in the night With his face as pale as pancakes And his posture in rebellion with his height He was raised to respect father He was loving to his mom Being kind to all the children and the animals he saw In his youth he looked at Jacko with gleaming admiration when walking through the gardens of his Disneyland vacation Then he took a bad fast. Race. And it gave him the temerity to join the human race. He stood like great Cause. Ignoring eccentricities And interactive flaws The ones that knew him best Were the ones that called him kind Rulest to the depth Of his complicated mind But <laughs> <laughs> when he takes Claypool's Bucket of Bernie Brains. Hier op QFF Radio. En mochten jullie je nou afvragen. wie er achter deze band zit. Nou, dat kan ik wel even kort uitleggen. Dat is niemand minder dan. Lee Claypool. Claypool, misschien, misschien. ja. De man van het bekende basloopje. van Seinfeld. Um, nu weet ik niet of er heel veel Seinfeld-fans zijn die. Uh, ja, luisteren naar. Uh, zeg maar. Of. Uh, die, die, die. Zeg maar. Luisteren naar de podcast. En ook kijken naar. Uh, Seinfeld. Ik ben persoonlijk wel een fan. Maar uh, ja, goed. Luister. Dit is de bekende basloop. Waarvan jullie hem kunnen kennen. Les Claypool. En nou ken ik Les Claypool omdat ik natuurlijk Seinfeld fan ben. Maar daarnaast kende ik hem al eigenlijk daarvoor. Toen ik eigenlijk al in de jaren negentig. Nou, dat zou ook wat rond de tijd geweest zijn dat ik Seinfeld leerde kennen. Maar uh, het wilde in ieder geval. Uh, het geval dat uh, ik een CD kreeg van uh, Steve Vai van iemand. En in dat boekje stond ook. Bij ingespeelde baspartijen Les Klepoel. Toen dacht ik, hé, hey, dat is kikken, ik wil meer van die vent. Uh, en toen ben ik gaan zoeken, je nou, kan het wel merken, misschien een beetje aan de muziek van uh, deze 67e uh, Q5-podcast. Ik heb een beetje muziek uit de jaren 90 eigenlijk voornamelijk gekozen hè? en een beetje rockmuziek. Waarom, weet ik niet, maar ik dook, uh, ja, eigenlijk ook wel, ik dook in mijn platenkast en ik uh, kwam allemaal oude platen, die staan hier nu voor me. Die kom ik tegen. Ik dacht, die moeten maar eens gedraaid worden. Dus vandaar. Nou goed, we gaan naar het volgende onderwerp. Dat doen we met de bumper van Mac. Ja, ehm... Um... Lindy heel scherp in de schreeuwdoos op QVF zegt zij van uh, ja, uh, ik zat er voorlezen. Uh, no problem. De volgende is goed. Uh, toen herhaalde ze mij waarin en ik zei ik bespreek de podcast 68 bij Topic. Zegt zij heb je podcast 67 neergezet. Zal ik het even corrigeren voor u. Nou niet voor u voor mij. Want anders voel ik me zo oud. En dat is niet de bedoeling. Maar nee, je hoeft het niet te corrigeren. Want eh, misschien neem ik het toch mee. Dus ik ga het uh, proberen. Qua tijd, qua planning. Misschien komt het allemaal uh, net uit. We, ga, we gaan naar het volgende onderwerp. Psychiatrie undercover. En dat is een topic uh, dat heb ik ook al eens eerder besproken in een recente podcast. En ook daarvoor geloof ik al eens een keer uh, in het verleden. Um, maar uh, ik wil het even naar boven bumpen. Omdat het uh, toch zo... En Combi waren, die de afgelopen dagen wat interessante dingen daarin plaatsten. Het was uh, Combi die plaatste het volgende. Uh, het door de politiek zelf veroorzaakte probleem kan straks mooi, tussen aanhalingstekentjes, gebruikt worden om minder wel gevallige burgers op de bergen in inrichtingen. Overigens wil ik niks afdoen aan het feit dat er een groep mensen binnenkort uitbehandeld is. die je beter niet tegen kan komen. Stipeltje, stipeltje, stipeltje. Nou, ik moet het even hier aan toevoegen. voor ik het, het stukje voor ga lezen wat Combi plaatste verder. Nee, nee, laat ik dat gewoon eerst voorlezen. en dan voeg ik mijn dingen wel even aan toe. Um, hij plaatste een artikel van Geen Stijl. geschreven door Johnny Quid. Um, dit land heeft een verworde mannenprobleem. Iemand heeft Pandora's doos opengetrokken en hij blijkt vol met verworde mannen. Van Tarik de televisie, stoethaspel tot en met zwaardmans. Die gisteren wat extra lichaamsgaten, euh, nee, van wat extra lichaamsgaten werd verzien in Badhoevedorp. Dat krijg je dus van een samenleving die volledig voorbij de eigen waanzin is. Gecombineerd met het kapot bezuinigen van de gekkiesopvang. De politie, die zei het ook al, Verworde mannen worden net zo ...trending in de Nederlandse uh, nou ja, topics op internet en in het straatbeeld als ux. En net zo hinderlijk ook. Kijk, Tarik, dat is lachen, behalve dan als je NOS-personeel bent... ...want dan komt het omroepscore troostliederen voor je zingen en dat is voor niemand leuk. Zo'n zwaardmans, dat is prima entertainment voor de vrijdag, maar het is niet echt altijd lachen, zeg maar. Ook niet gieren en ook niet brullen met verwarmensen. mensen de volgende keer kan het gewoon weer een Tristannetje zijn of een Anders Breivik of die Peter Pannenkoek gast die elke vrijdag DWDD afsluit met grapjes over de actualiteit. Nou, dat wil ik even voordat ik ver ga lezen even aan toevoegen. Anders Breivik kan je ook beter geen grappen over maken, want... Ik heb jullie verteld. Ik, ik, ik vroeg gewoon aan een ambtenaar aan de telefoon. Kent u Anders Breivik? Nou, dat had ik niet moeten doen. Heeft me een zware boete opgeleverd. En een straf. Een taakstraf. Uh, echt belachelijk. En een strafblad. Waarom? Echt, wat de fuck? Omdat ik alleen maar de vraag stelde. Kent u Anders Breivik? Nou ja. Moet je niet doen. Goed, ik zal verder lezen. Dan hoor je dus niemand meer lachen. Het zou echt vet tof zijn als de PVVDA-kabinetten beseffen dat het echt ontzettend ruk is als je bezuinigt op zorg en onderwijs, als we toch bezig zijn. Vooral de psychiatrische, omdat we dan een steeds groter aantal verwoorden debielen krijgen die los rondlopen tussen het overige gespuis. En, en daar zit echt niemand op te wachten. Wij niet. De politie niet en de psychiatrische zorg ook al niet. Mannen met de mentaliteit van half halfdolbakken fruitvliegjes doen het nu eenmaal veel beter in ruimtes waar de muren van kussens zijn gemaakt. Punt. Nou, wil je het verder lezen? Kijk even in het topic. Ook toch zo een uh, mooi ja, artikel over 0,8 ampère geluk. Lidwine is ernstig depressief en suicidaal. Ze heeft zonder succes alles geprobeerd om de neerwaartse spiraal te doorbreken. Er komt een moment dat ik in de sneeuw ga liggen, want dit is geen leven. Dit is echt geen leven. Dit is dood. Als laatste redmiddel kiest Lidwine voor de elektro convulsie ECT. Beter bekend als de elektroshock. ECT is, geen contro is een controversiële therapie die vaak angst inboezemt, maar bij veel patiënten goede resultaten geeft. In NCV-2-Doc, 0,8 ampere geluk, wordt een aantal patiënten geportretteerd die in de periode dat zij voor hun depressie behandeld werden met electroshocks regis, Nou ja, goed, hey, het verhaal moet je zelf maar even verder lezen en de docu kun je ook kijken. Er staat een linkje bij. Bedankt, Toxo. En Toxo plaatste ook nog uh, wat anders. Media, meer verwarde mensen. Het aantal geweldsincidenten met verwarde mensen is in de afgelopen tijd toegenomen. De recente toename van het aantal geweldsincidenten Incidenten met verwarde mensen... is een zorgwekkende ontwikkeling... zegt GGZ Nederland tegen de Telegraaf. Er is nog geen oplossing voor gevonden. In 2013 moet de politie... Ja, 52.000 keer uitdrukken... voor mensen met psychische problemen. En twee daarvoor... was het nog 40.500 keer. Uh, nou ja, het vraag gaat even verder. Er staat ook een linkje bij naar Elsevier. Uh, daaronder nog een ander artikel... wat toch zo plaatst. Uh, het is in ieder geval goed mis mensen uh, in Nederland... Uh, Ga dat topic lezen. Psychiatrie undercover op QVF. En dan gaan wij naar een muziekje... en daarna naar het volgende onderwerp. En uh, ja, welk muziekje? Hmm, we gaan luisteren naar... Uh, Wyonas Big Brown Beaver... van Primers. Ja, u hoorde me goed zeggen... Wyonas Big Brown Beaver... van Primers. Primers. Ja, Primers. Zo'n lelijke Toyota, weet je wel. Primers. Jonas Big Brown Beaver van Primus en Primus heeft ook weer met Les Claypool te maken en uh, nou ja goed, zometeen draai ik nog wel een liedje van hem, maar we gaan nu eerst naar het uh, volgende onderwerp en dat doen we met de bumper van Mac Dat volgende onderwerp, dat heeft alles te maken met DARPA. Nou ja, DARPA, ik kom gewoon iets interessants tegen. Ik kwam een filmpje tegen, en dat is eigenlijk... Ik wil je helemaal niet lang aandacht hier aan schenken. Uh, ik kom een artikel tegen met een filmpje... Watch how DARPA plans to launch satellites on planes. Uh, er is een animatie te zien van een F-16... Uh, waarmee ze een satelliet lanceren. Uh, ja, en uh, nou, er zit ook een verhaaltje bij. Ik kom het tegen en het is een oud topic uh, van DARPA. Uh, dat uh, de de titel van het DARPA is uh, uh, het, uh, DARPA. Jesus dude. Uh, het, de titel van het topic is DARPA arms aircraft. En er staan wat verschillende dingen in. Maar uh, ik wilde eigenlijk dat topic meer als een soort algemene vergaarbak maar in gaan richten voor dingen gerelateerd aan DARPA en ontwikkelings. Uh, ...tak van het Amerikaanse defensieapparaat. En die hebben al heel wat gruwelijke ontwikkelingen... ...op uh, hun naam staan. Waaronder een soort... Uh, ...ook een, een, een ja, soort Star Wars Space Weapon Program. En nou ja, uh, over al die dingen... ...meer in het topic over DARPA... ...en DARPA Arms Aircraft. En dat filmpje over die F-16... Uh, ...ik kan hem wel afspelen... ...maar er zit verder geen uh, geluid bij... ...in de zin van geen voice-over... ...die vertelt hoe en wat... Maar dat kun je wel zelf even lezen in het bijbehorende stukje tekst in het topic ja, waarin ik het filmpje plaats. Het heet trouwens het Alasa concept. Goed, dan gaan we van dit onderwerp naar het volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. Umite, The Magician's Stone. De steen van de magiërs. Een oud topic dat ik eigenlijk via de random topic generator op de voorpagina van QFF tegenkwam. Uh, geschreven door Nexion ooit, oorspronkelijk op uh, zaterdag 21 januari 2012. Known to be the oldest mineral in existence, nu is de laminate. Of nee, laminate, sorry zie dan ga ik het nu oemiet, ga ik dat zo lezen, dan ga ik, nee, maar het is gewoon fucking laminade, or a sheet of compressed rock, presumably anthophyllite and gedrite, which is found in an area north of Nuuk, southern Greenland. The area in which it is mined is accessible by boat only in an iron Or re, uh, region, which dates back over 4 billion years. Nou, uh, heel interessant. En ik wil hem eigenlijk gewoon bumpen. En daarom even kort wat uh, aandacht ervoor. Ook Blackbox plaatst een hele interessante aanvulling in het topic. Dat doet hij in uh, augustus van 2012. En uh, dat, dat verhaal, dat heette What is an Umayt? The ancient stone of an is the volcanic origin formed about three .8 miljoen nee, billion years ago. Making it one of the oldest stones found on Earth. It is also one of the rarest stones, as it is only found in one place in Greenland. Nou, wat ik net ook al vertelde eigenlijk. Uh, ja, wil je er gewoon meer over weten? Uh, ga even in het topic kijken. Nu, u miete. Oftewel, Neumait, The Magician's Stone. Maar dat kun je ook terugvinden via QFF Radio gemist. En dan gaan wij uh, naar uh, niet het volgende onderwerp. Eerst naar een muziekje en dan naar het volgende onderwerp. En nou, nog maar een... Uh, nee, we hebben al genoeg Les Claypool gehoord vandaag. Uh, alhoewel, nou ja, genoeg. Wat is genoeg, hè? Dat is ook weer zoiets. Ik heb je eeuwig over... Uh, wel, ik moet eigenlijk nog wel even de Magical shape shifting uh, Juice... Ja, sorry. Moet even. Luister even. De magical, magical Shapeshifting Juice. Ik moet het promoten. Ja. Ik, ik moet niks, maar... Ik vind het zo grappig. De Magical Shapeshifting Juice. Het is een illustratie. De magische shapeshiftende joden. Goed, nee, uh, muziek. Ja, nou, dat gaan we dan ook draaien. Uh, ik zal uh, niet langer uh, lopen oude hoeren. Uh, ja, dit is wel een mooie om even te draaien nu. I'd rather be with you van niemand minder dan Bootsy Collins. Een van mijn favoriete songs van deze gast. Oeh, yeah. Nou, tot zo. Ik zal mijn gekraaien jullie niet aandoen. I'd rather be with you until that day will fly away, I just love that smiling face in the early sun, if I can't have you to myself, then life's no fun, I'd rather be with you, Ooh. yeah! Hey, Permo, come on, man. Yeah, Ooh, this is for y'all, you're man. Your man. I wanna be your friend, not now and then, but until the end. I just love the way you act, and that's a fact. I wanna be your number one, so get to that. En nee, nu niet het verkeerd opvatten, dat dit voor jou is. Nee, zo is het. Maar dit liedje dragen we dan maar op aan jou. Want jij houdde dit in mijn geheugen weer op, ongeveer anderhalf jaar geleden. En ik was het al helemaal vergeten. Dat dit nu maar bestond. be with you until that day will fly away I just love that smiling face in the sun If I can't have you to myself, then life's no fun I'd rather be with you. QFF, I'm ready to be with you. Oh, yeah. Oké, okay, nee, ik zal een bootsy call eens niet langer imiteren. Welkom terug bij aflevering 67 van de QFF podcast series. Er luisteren inmiddels 428 mensen. En, en dat vind ik echt supercool. Bedankt voor het luisteren allemaal. We zijn nog niet aan het einde gekomen hoor. Niet dat ik jullie nu al ga bedanken, maar we gaan wel richting het einde. We gaan in ieder geval naar het volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. In dat volgende onderwerp uh, dat is een, dat ik, uh, I'd rather be with you permo <lacht> nee <maar lacht> ik zie wel dat de aandelen van uh, Tena aan het stijgen zijn op uh, Wall Street en de uh, news flash Wall Street echt dat, dat je gewoon uh, die gasten van uh, die zeg maar Tena Lady die draaien nu dit in een auto onderweg van werk naar huis Woehoe! doe de Wall Street Shuffle, want de aandelen gaan omhoog door de grap over Permutter. <laughs> maar nee, het was meer dat, dat nummer kende ik van vroeger wel en ik was gewoon vergeten dat het bestond. En uh, Per Mütter dumpte dat een keer in. Uh, ik geloof dat hij het een keer plaatste in de muziektop ik dacht ik, oh fuck, oh geniaal, dat nummer. Nee, en Bootsie is echt gewoon een soort koning, inderdaad. Niet, hij zegt ook, Bootsy is king. Goed, eh, trouwens andere luisteraars, eh, eh, het is even een oproep aan de, de niet vaste QFF'ers, maar de mensen die dus luisteren via al die streams, via eh, Soundcast en eh, ook via eh, MyRadio. Eh, ik wil jullie toch verzoeken om je aan te melden op QFF en mee te praten in die schreeuwdoos terwijl we uh, het programma maken. Zo kun je ook dingen aanvoeren, input geven en nou ja, misschien wordt het daar nog een beetje leuker van. We gaan in ieder geval naar het volgende onderwerp. En dat doen we dus met de bump van Mac. Maar nu vergeet ik even of ik hem net gedraaid heb of, of niet. Nou ja, what the fuck. Ik draai hem gewoon nog, nog een keer als ik hem nog... nou, oh, What the hell ook. Dat vind ik ervan. Politiek gewauwel. Ook zo'n ongesneeuwd topic... dat ik tegenkwam op de voorpagina... via de Random Topic Generator. En uh, de laatste post... moet ik even terugbladeren. Die dateerde van 15 mei 2014. Uh, en het topic is aangemaakt. Moet ik ook even terugbladeren... helemaal naar het begin... ...op 26 maart 2014. Er was natuurlijk veel ongelooflijk gezeik en gedonder in de politiek de afgelopen uh, tijd. Maar we komen ook vaak genoeg, denk ik allemaal als luisteraars ook wel... ...en als QVV ook wel in het nieuws dingen tegenover de politiek. Ik vergeet het meestal te plaatsen, omdat ik denk, oh, dit is niet echt een topic voor. En dat is het dus eigenlijk wel, dat politiek gewouw uh, topic. En dit is eigenlijk ook gewoon een klein oproepje aan iedereen. Er staat niet iets recents in wat erin is gepost, maar... Dit is een oproep om dingen die je dus niet kan plaatsen in specifieke uh, onderwerpen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk het MH17 dossier. Daar is politiek gezien erg veel om te doen. IS ook, uh, ontwikkelingshulp. Er zijn allemaal topics voor waar je dat kan plaatsen. Maar gewoon noodloos geneuzel waarvoor niet echt een topic bestaat... maar wat wel over politiek gaat... Ik zou jullie allemaal erkentelijk zijn... als jullie dat dumpen in het uh, politiek topic, Om ook daar een soort... nou ja, te creëren... met een soort tijdslijn... voor generaties na ons. Ik ga ervan uit dat QFF over... weet ik veel, 200 jaar gewoon een digitaal archief is. Ergens. En ja, hoe meer wij opslaan... hoe beter dat is voor... Uh, latere generaties. Dat is een soort nalatenschap. Hè? Ik bedoel, wij, de QFF'ers... En krijg dan toch een, gewoon... misschien een plekje in de ge geschiedenis. Goed. Um, dus mensen, plaats vooral... politieke gewauwel dingen... in het topic over politiek gewauwel. Uh, dan gaan wij... Uh, naar het uh, volgende onderwerp. Nou, ik heb nog twee dingen nu staan. Dus ik doe gewoon een muziekje tussendoor. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. En uh, we gaan luisteren naar... toch nog maar een liedje van uh, Les Claypool. namelijk naar... The Les Claypool Frog Brigade... Method number Buzzards of Green Hill. Hey! Hey! Hey! John, completely come lately All to the county They come from the city Out into Green Hill, driving like bastards, stomping the throttle. Buzz, it's Green Hill, broke got on roadkill. He oh, all did. He was fuzzy, fuzzy, made a man. Little fuzzy, -wuzzy -wuzzy -wuzzy -wuzzy -made -made. Little fuzzy, fuzzy, didn't have no hands. Little fuzzy, fuzzy, fuzzy, fuzzy, fuzzy, but he didn't give a good hot damn. Little Ruby had him for a kitty cat. Brother ran him off, in a T-ball bat. Out on Green Hill, a little kitty cat sat. till the middle 96 Dodge Ram. City, I hope you're Die band uit Congo, uh, geloof ik. Of was dat nou Cameroen? van de Les Claypool Frog Brigade namelijk deze dinner. done. Diner, neugt jullie allemaal de moeder. Zo, dat vind ik een fuck. Dat was Dee's uh, Diner en niet Dee's Dinner, zoals ik het zei, van The Last Claypool Frog Brigade. Hier om QFF Radio, 66.6 FM of via een van de vele streams. En dan gaan wij door met de bumper van Mac naar het volgende onderwerp. Dat volgende onderwerp dat gaat namelijk over marco polo marco polo de venetiaan die met zijn vader en zijn oom nou dat zijn vader en zijn oom terugkeerde naar venetië op een reis ging naar ja, over de zijderoute de silk route uh, hij ging over de silk route ging hij naar ja uh, mongolië china en daar werden hij en zijn oom en zijn vader en hun hele uh, ja, reisgezelschap eigenlijk gevangen genomen. En... Um nou wil het dat Marco, uh, ja die groeide eigenlijk op uh, zonder moeder. Zijn moeder stierf op uh, jonge leeftijd. En uh, hij is uh, door zijn tante opgevoed. Zijn vader was uh, op een lange reis die keerde terug. Toen was hij een jaar of 15, 16. En uiteindelijk is hij met zijn vader meegegaan. En uh, ja, ze werden gevangen genomen. En zijn vader en zijn oom werden uiteindelijk weer vrijgelaten. Omdat ze hun, uh, nou, in dit geval de zoon en neefje, dus Marco omdat ze Marco achterlieten bij Kublai Khan. En Kublai Khan die uh, is eigenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van Marco. Want uh, natuurlijk was Marco wel gevormd door dat wat hij geleerd had in Venetië. Um, maar wat hij bij Kublai Khan leerde was nog wel anders. En Kublai ging hem uiteindelijk ook gewoon als een... Nou ja, uh, gelijke behandelen. Uh, het was wel zo dat, dat Marco uh, met enig ontzag voor Koeblei uh, handelde voor Koeblei. Maar uh, er was wel een bijzondere band tussen beiden. En nou ja, ik, ik ben heel toevallig uh, een week of, nou, het zal anderhalf of twee geleden zijn, dat ik ben begonnen aan een. Televisie serie, nou ja, televisie. Ik kijk eigenlijk geen TV. Ik kijk dus wel Netflix. En op Netflix is een serie die gaat over Marco Polo. En nou moet ik eventjes, uh, ik, ik, dat is het mooie van Netflix. Ik, ik, ik ga nu live naar Netflix. En uh, ik ga nu even een stukje laten luisteren terwijl ik erover vertel. Um, het gaat dus over het leven van Marco Polo. Het hele verhaal wordt in deze serie echt prachtig in beeld gebracht. Um, ik, ik ben nu zelf in aflevering 5 aanbeland en dat is de aflevering die gaat over de Hashashin. Dat zijn de gasten die een aanslag plegen op het leven van Kublai Khan. Dat loopt gelukkig goed af voor Marco Polo, want die was erbij aanwezig toen het gebeurde. En nou ja, je hoort op de achtergrond, hoor je allemaal mooi geluid, maar dit is eigenlijk iets wat je echt zelf moet kijken. Als je nou geen Netflix account bezit en je uh, bent een hardcore QF'er, trek even aan de bel via PM. En dan stuur ik je even inloggegevens en dan kun je jezelf even gluren. Uh, het is namelijk echt de moeite waard. Je moet, je moet wel een beetje een redelijke internetverbinding hebben, maar uh, het is echt een goede serie. En hij staat ook wel in het topic trouwens met een paar linkjes naar uh, downloads om de serie te downloaden. Maar dit is echt wel als je van geschiedenis houdt en je houdt van enigszins een realistisch verhaal. Nou, dan moet ik wel zeggen dat er ook wel deels twijfels bestaan over een deel van de verhalen van Marco Polo. Maar grotendeels klopt het wel. Is ook wel bevestigd door andere geschiedkundigen. Eh, nadat er mensen waren die twijfel kregen over het verhaal. Maar eh, wil je echt, echt een goede serie kijken? Nou ja, dan moet je dit echt gaan kijken. Dit, dit is gewoon een aanrader. Ik bedoel, ik, I have no hidden agenda. I have no agenda at all. Ik geef dit alleen maar als een hele mooie. Um, Tip. Dus, dus echt een absolute aanrader. En je zult er denk ik geen spijt van krijgen. Een aflevering afdeling van de serie duurt een, een uur bijna. En nou ja, er staan trouwens in het topic ook een paar hele mooie docus. Uh, en ik hoop dat we dit, ja, dit topic aan blijven vullen. En dat er zo'n mooie vergabak met informatie ontstaat over Marco Polo. Goed. Uh, we gaan naar de muziekje en dan gaan we daarna naar het uh, volgende onderwerp. We gaan luisteren naar uh, Fat Lip van Sum 41. do it We doen er gewoon lekker nog een eentje. Namelijk eentje van Plink 182 met What's my Age again? my height is like a 17. Ja, nee, ik voel me soms 17 man. Eigenlijk ben ik dat ook gewoon nog. And that's about de time she walked away from Nobody likes you when you're 23. En Then I saw more of my TV shows. What the hell is ADV? I I should act my age What's my age again? What's my age again? But later on On the drive home I called her mom From a payphone. I said I was the cops And your husband's in jail The day looks down on sodomy And that's about the time That bitch hung up on me Nobody likes you when you're 23 And I'm still born I'm used by playing cops What the hell is Say I should have my age What's my age again? What's my age again? And that's about the time she walked away Nobody likes you when you're 23 And you still act like you're impression freshman year What the hell is wrong with me? My friends say I should have my age What's That's about the time that she broke up with me No one should take themselves so seriously With many years ahead to fall in line Why would you wish that me? Yeah, what's my age again? Uh, I think it's like 17 or something. We moeten nog één nummertje doen. Ik zit even te denken, ja, laten we hem ook gewoon doen. We doen er gewoon nog eentje. En dan ga ik naar het laatste onderwerp. Maar we doen nu de Wall Street Shuffle van 10cc. Schuiven op de walstraat. van The Wall Street Shuffle gaan we naar het volgende onderwerp. Dat was trouwens van de band 10CC hier op QFF Radio... tijdens deze 67ste QFF-podcast op maandag 9 februari 2015. En de klok slaat 22 uur 2. 22.02. En we gaan naar het laatste onderwerp. En dat doen we met de bumper van Mac. Yeah, hell yeah. En bij dat volgende onderwerp, daar past eigenlijk ook wel een mooi achtergrondmuziekje bij. Want dat gaat over het topic dat ineens de laatste paar weken weer een beetje in leven is. Het tweede deel van het topic over de Werderbroeders. Dat rare vreemde gezelschap daaruit Drenthe. Of uit Groningen, want ze noemen zichzelf de broeders uit Groningen... en doen zichzelf op internet voor als een mysterieuze club voetbalvrienden. Die daarnaast ja toch wel enigszins meer dan buitengewoon normaal veel interesse hebben voor... alles wat te maken heeft met het Germaanse en het occulte om het Germaanse heen. Ja, zij claimen zelfs dat generaties lang hun... Broederschap het geheim doorgaf. En nou, het meest belachelijke is dus dat ik. Daar hebben we het ook in een vorige podcast trouwens over gehad. dat ik heel makkelijk en vrij snel kon ontdekken. Dat, dat dat hun offerplek. of de plek waar zij samenkomen. toch wel heel erg eenvoudig te vinden is. Hun bron. Ja, het kan ook gewoon een afleiding zijn. Dat zei ik nog tegen Toxo. Voor hetzelfde geld hou ze ons voor de gek. Maar. Ik bedoel, wij hadden de bron eigenlijk al ontdekt. Maar zij claimen nu dat, dat zij een andere bron hebben al. Althans, zij zeggen dat er een tunneltje was. Nou ja, en nu was het Okta. Q of Ever Okta. Die vandaag ineens het volgende schreef. Vandaag op de 9e februari. Vandaag dus. Jawel, hoi te. Was Okta. In de buurt van de bron. Vandaag op de 9e februari was het namelijk weer eens tijd voor de jaarlijkse bijeenkomst van het geheime octa Om 7 uur in de ochtend was hij aanwezig voor het witte snuiven op het Ballowerveld. Om vervolgens via de D16, de legendarische hunebed waar wij met QF van hele mooie barbecue gehouden hebben en al vaker samen zijn gekomen, en via de D16 ging hij naar het, ja, ja, wat wij het spiegelgat noemen. Het spiegelgat, ik weet precies wat hij bedoelt. Uh, door te lopen voor de oplettende Weddenbroeders, een bekend plekje. En let maar eens goed op de eerste 30 seconden. Slechts enkele keren per jaar is de inner circle zo goed zichtbaar. En ook daar plaats een hele mooie video. Met geluid. Ik zal even dit geluid uitzetten, mijn achtergrondmuziek. En dan luister even naar de muziek van Okta. Jullie zien niets. Ik zie het wel. Er ligt nog wat sneeuw op kampzijde. En Okta staat nu voor de plek... waar wij met zoek tijdens die beruchte barbecue... een ceremonie gehouden hebben. Hij staat er iets... links daarvan. En de inner circle waarin hij staat... ik weet precies welke inner circle die bedoelt. Daar staat hij nu in. Dat klopt. Maar dat is er één... En er zijn er meerdere octa. Dat is het mooie. Maar hij brengt het heel erg goed in beeld, mijn inziens. Het filmpje gaat nog even door. Wil je het hele filmpje kijken, moet je even in het topic van de Werberus kijken. Um Daarna plaatst hij nog het, ja, het volgende. Weet je wat het rare was? In de gehele omgeving hebben we geen vlokjes sneeuw gezien. Alleen daar lag het alsof de temperatuur daar lager was dan in de rest van de omgeving. Binnenkort maar eens een temperatuurmeter meenemen om het te meten en te testen. En deze plek lag echt niet meer in de schaduw dan andere plekjes... Hoe dan ook hebben we vandaag een prachtige wandeling gemaakt... beginnend bij de D16, vervolgens naar de grafheuvels op de Kamsheide. Het poepenhemeltje landgoed Valkenstein en zo weer terug richting Rolde... om de D17 en D18 te bezoeken... waar we nog een bijzonder gesprek hebben gevoerd met een oude Indische man... die bij de D18 zijn edelsteen kwam opladen. Dankzij de kennis van die man ben ik zeker weer tot nieuwe inzichten gekomen... welke ik de aankomende tijd eens wat beter ga verwerken... Uh, en het Bafo met wellicht binnenkort eens dus gezamenlijke een wandeling maken daardoor. Ja, ik, uh, ik, ik, Okta, ik ben voor en ik denk niet ik alleen. Ik denk is en uh, Blackbox en ook nog wel een aantal andere QFF's ook. Uh, Blackbox vult daarna gelijk weer aan met een aantal interessante zaken over een actieve vortex en een portaal. Er uh, staat dus ook een linkje bij. En daarop reageert Okta weer met een nice Blackbox. Een vette, dikke... Old school vortex shizzle daar al in Trenten. Haha. En dan ga ik even weer beginnen over uh, Donderen. Vak bij de vindplaats van het meisje van Ide. Daar is ook een hele rare vortex in de jaren negentig gezien. Dat staat in het topic. En. Ook daar begint er nu weer over, maar goed, hij zegt ook zonder gekheid, let eens op hoe donker het beeld ineens wordt als ik de sneeuwcirkel instap. Waarschijnlijk gewoon een functie van de camera om overbelichting te voorkomen of zo. maar het viel me gelijk op. Beelden zijn trouwens 10 minuten na zonsopkomst gemaakt, omstreeks 8 uur 15. Nou, ook daar heel erg veel dank voor die mooie beelden. En iedereen dank voor het aanvullen van dit topic. En ik heb het idee dat dit topic nog lang niet verloren is. Er staat ook nog een... een, een ja, dat is niet eens echt een grap. Ik plaats een foto van Roy Runes en Pedaalemmer. Waarop uh, Pedaalemmer een rood t-shirt draagt van de spar. Ik zeg spar is rasp en rasp is spar. Ja, ja. En ik plaats een allesziend oog in een driehoek. En nou ja, daaronder plaats ik nog een leuk liedje van de binden van Buffalo Bill. Ja, met, luister even mee. 1, 2, 3, 4 Wie hoopt niet van fonduen? Wie hoopt niet van gourmet? Nee, ons hoopt hier in Drenthe van steengril op het hunebed. En zo is het maar net. Ja, met, Steengrillen op het hunebed, maar nog liever naast het hunebed. Maar luister nog even mee. 1, 2, 3, 4 Oes waar iets morgens vroeg er al heen, eerst wie lag het rendt in wat Dan stopt hij nog in de pomp van BP en neemt door een grote gasless mee. Het is niet meer veranderd sinds Barney en Fred dat hun bed door hebben nedergezet. gezet. Zij vonden het, een die goede gril. Dus ligt er aan hoe niet wil. Ja mensen? Ja mensen? Tweede completerie. Gezellig hè? Ja. Eén, twee, drie, drie vier. Ik, ik druk met mijn lul gewoon kop. Ook weer op de pauzeknop, hè. Uh, uh, uh, uh, hij haperde even. Maar goed, nee. Het de... liedje moet je zelf maar even verder luisteren. Um, ja, dat was het eigenlijk wel. Ik wil zo meteen nog wat bespreken voor de volgende podcast. Dus we gaan eerst nog even een uh, liedje doen. En dan uh, even zo meteen nog wat oproepjes en bedankjes. Uh, we gaan even luisteren naar. Uh, ik heb wel wat klaarstaan. Dan moet ik even naar deze toe. Ja, ik, ik heb er namelijk eentje klaarstaan... van iemand die speciaal uh, voor ons... Een, een, een tijdje geleden een liedje heeft gemaakt. Zoals jullie allemaal wel weten... Uh, zijn wij, eh, QFF, de mensen van de echte Illuminati. En QFF Radio, waar nu, je, zeg maar, nu luistert... en ik kijk even, we hebben 509 luisteraars... Die mensen luisteren allemaal naar het radiostation van de echte Illuminati. En het was Madonna. Jawel, die maakte een liedje speciaal voor ons. Luister maar. Nee, wie zijn het allemaal niet? Maar wie zijn het wel? Wij! Wij van QFF. Van de echte Illuminati. Shining like behind the curtain of the New World Order. It's not platinum and cryptic corners. It's not Pisces or the Phoenix, the pyramids of Egypt don't make it into something sorted. It's not Steve Jobs or Bill Gates. It's not the Google of the United States. It's not Bieber or LeBron, Clinton or Bond, or anyone you love to hate. Shining like Illuminati It's like everybody in this party Shining like Illuminati You know that everything That glitters in gold So let the music Take you out of control It's time to feel it It's like it's like it's like everybody in the spot is shining like a moon and it's like everybody in the spot is shining like a moon and everybody in the spot is shining like Illuminati. Like It's like everybody in this body is shining like a luminous body. It's like everybody in this body is shining like a luminous Everybody in this body shining like a luminous ja, yeah. u luistert nog steeds naar QFF Radio, het radiostation van de echte Illuminati. En jullie gaan nog luisteren naar een extra liedje, Acetate Prophets van Jurassic 5. En dan kom ik nog even terug met wat mededelingen. En dan pas zijn we aangekomen bij het officiële einde. Dus hou nog even vol en geniet van Jurassic 5 met de Acetate Prophets. Profits. Ménage et toch. Do it. Little brother, then who's the fucking big brother? El Gran Hermano. Free Electrone. Life in the Mix. Made possible by Mr. Robin Grown Tear. Bam, bam, bam. Oeh, thank you Robin. Dun, dun, dun, dun, dun. Estate Profits van Jurassic 5. Welkom terug bij de 67ste aflevering van de Q5 podcast. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag maandag 9 februari 2015. 22 uur 22. Oeh, heb ik het zo uit kunnen kiezen hè? Ik weet het ook niet. Maar, maar goed. Um, ik wil het nog even over een paar dingen hebben. Eigenlijk. Voor ik ga afsluiten. Dat doe ik even met een leuk achtergrondmuziekje. Ik wil allereerst iedereen bedanken. Er luisteren. Ik heb net even gerefreshed. 532 mensen. Pardon, bedankt. Dank je wel. 532 luisteraars. Te gek. Maandagavond. Heel tevreden. Dit was de 67ste aflevering van de q podcast files. Inmiddels zijn we zo ver dat als ik alle podcast afleveringen achter elkaar plak inclusief de rare ones dus niet de reguliere maar die andere dan kun je inmiddels twee weken lang veertien dagen lang 24 uur per dag dus veertien dagen lang 24 uur per dag luisteren naar verschillende afleveringen. Dat is heel mooi wat ik ook mooi vind, en daar wil ik heel veel mensen bij deze even speciaal voor bedanken. Ik wil iedereen bedanken die de podcast mogelijk heeft gemaakt. Maar vooral die mensen die de afgelopen maanden, en ik ben ervan geschrokken... ...jullie hebben echt als asociale aasgieren die mp3's gedownload. Zelfs de meest recente, zijn, sommige zijn al 300 keer gedownload uit thearchive.org... En dat vind ik een enorm compliment, want dat betekent gewoon dat, dat, dat er veel mensen zijn die luisteren, die hem ook downloaden. En spread the word, motherfuckers. Geef die podcast door. Mocht je hem nou downloaden, of mocht je mensen kennen die geen computer hebben, maar wel een cd-speler... en jij bent handig met pc's en je hebt toevallig een brander en een leeg cd of een DVD'tje over, brand die shit. Heb je iemands iPod te pakken omdat iemand hem vergeten is... Zet er dan nieuwe muziek op. Zet in plaats van muziek de podcast erop. Weet ik veel. Spread the word. Geef het door. Zorg dat zoveel, mensen, uh, zoveel mogelijk mensen als je kent gaan luisteren naar uh, de QFF podcast. Um, ja, dat is wel even een, een dingetje. Daarnaast wil ik iedereen, dat is ook een belangrijke oproep, oproepen om... Alles wat je tegenkomt, wat interessant is, te plaatsen en te posten op QFF. Als je denkt van hey, fuck it, ik heb vandaag 10 of 15 minuten over of een kwartiertje. Ik ga even een kwartiertje gefocust zitten en uh, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-v. Ctrl Want het past hier of het past daar of het past dus, of het past zo. Vul QFF aan. Maak QFF tot, ja, tot een iets completer iets. En hou het in leven. Want hoe meer er gepost wordt, hoe actiever QFF is, merk ik. En dus alle mensen die luisteren, please. En dan nog een speciaal oproepje aan Blade. Mac. Dudes, get over it. Get back and start posting again. Want ik, ik, ik mis jullie op QFF. En dat vind ik jammer. Ik eh, eh, eh, bedoel, eh, ja, dat je minder actief in de, in de shoutbox bent, Allah. Ik snap het ook, weet je. Eh, eh, eh, ik kan ook eens een gek alleen maar over voetballen in die podcast, maar dan gaan mensen ook zeggen, yo, shut the fuck up, dude. You're fucking annoying. And I'm about to strangle you. En dan denk ik ook bij mezelf, ja, nou ja, yeah, oké. Okay, <smacht> misschien heeft diegene een puntje. Eh, dus, ik weet dat jullie... Luisteren, ik weet dat jullie op QVF zijn. Please, please come back. Weet je wat? Symbolisch moet je iets in je hand pakken zo. En dan. Dat denk ik ook, Achter, achterover je schouder gooien. Get over it, dudes. Start hanging out with us again. Want ja, ik, ik mis gewoon die. die ik, ik, ik bedoel, iedereen. Post en plaatsen eigen dingen. Je hoeft het niet altijd eens met elkaar te zijn. Maar je kunt ook rekening met elkaar houden. En dan bedoel ik met name op de shoutbox, de serudo's. Weet je, dat gebeurde in het verleden ook met Doc, met Dodeka. Ik weet ook dat jij luistert, Doc. En ik zou het echt cool vinden als je een kerel bent. en je gewoon je schouders ophoudt. en ik, oké, okay, ik laat het voor wat het was. Ik kom weer op Q of F, ik meld me weer aan. en ik ga ook gewoon weer dingen posten die. Gewoon relevant zijn. Dat was eigenlijk een, een, een speciaal oproepje aan jullie. En laten we het met z'n allen gezellig houden. En hoe meer we posten, hoe meer mensen ook komen. Ik merk dat ik, ik heb de afgelopen week als een dolle gepost, als een gek. Ik heb bijna vier of vijfduizend berichten geplaatst in allerlei topics over allerlei dingen. Puur om te zorgen dat we weer een beetje actief ook in Google opgenomen worden. En ik zie nu de afgelopen dagen aan de bezoekersaantallen terug dat er meer activiteit is. Nou, over die activiteit op internet in de volgende podcast, podcast nummer 68 meer. Ninty kan niks beloven, maar heel misschien is zij dan met mij wel mijn co-host. Misschien worden we elkaar sidekicks. Ik weet het niet. We zullen het zien. Um, ze kan niks beloven. Ik hoop dat het gaat werken en uh, dat zij dan te gast is en dat we kunnen praten over een van de dingen die zij vandaag uh, plaatst op uh, QVF wat ik heel erg interessant vond en uh, waar we misschien maar eens diepgaander op in moeten gaan, met name ook omdat we het vandaag eerder in de show erover hadden uh, wat misschien ook wel de reden is dat het minder actief is op QVF, maar bij deze roep ik dus iedereen nogmaals op, word actiever mijn naam is niet Rosti uh, Rostelli, ook niet uh, Rotti Rastelli maar mijn naam is Bafomet en namens QFF roep ik iedereen op om wat actiever te worden. En voor de rest wil ik jullie allemaal heel erg bedanken. En we zijn aangekomen, dat voelen jullie al aankomen, Ladies bij het einde van podcast nummer 67. Jullie gaan luisteren naar onze vaste. Twee eindnummers. Everybody's free to wear sunscreen. Van Quinton Tarver. En daarna it could happen to you. Van Miles Davis en is Miles Davis Quinton. En ja, nogmaals bedankt en tot podcast nummer 68 tot de volgende. Bye bye. Meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth.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 Oh, deze moet ik nog even noemen fe Oh fuck Oh nitty Thanks dat je dat zegt Ik wou het namelijk nog doen Ho stop mensen Want ik weet dat jullie namelijk allemaal nog luisteren Ho ho ho Ik ga deze zometeen gewoon hey, Fuck it hey hey Dit, dit moet even ik, Dit moet ik even tussendoor doen dat oh oh oh oh ben ik ook een ongelofelijke oh oen, ik had nog dit zo ingepland, en ik, dat, ik moet dus dingen gewoon uitschrijven, beter plannen voor ik aan een podcast begin want dit is echt een, oh damn ik heb nog gewoon zo van tevoren gezegd van joh, je moet even voor FE, want die is jarig vandaag op 9 februari moet je even wat doen what the hell ik, ik ah. maar goed, daar hebben we een oplossing voor we hebben namelijk gewoon een liedje daarvoor. Uh, lang zal die. Ja, oh ja, het staat er gewoon op. Waarom? Uh, oh ja, hier. Nou. Komt ie. Lang zal ze leven. Nee, niet leven. ze. Oh, idioot. Heb je niet met één. Met... Lang zal. Nou, deze dan. Kom op, FV, e. Speciaal voor jou. Kut en meer koepa dat ik vergeten ben. Free Electron, 49 jaar. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Proost TV. Kling, kling, hier. Hij leeft hoog, hij leeft hoog, hij leeft hoog. Ja, hoog. Ja, hoog in de gobel, ja Oh nee, hij even hoog. Speciaal voor FV. Nog één. So he's a jolly good fellow. he's a jolly good fellow. Nou, FV, heb je toch nog even je liedjes gekregen? Gefeliciteerd met deze. Met je 49 ste en ja, ik uh, ja, nou ja, beter laat dan nooit, moet je maar denken en uh, ja ik kan niet anders zeggen dan uh, everybody's free to wear sunscreen dan nog maar een keer, and maar dan general, wel nice vet. daar, daar waren we gebleven most... nou, oké, merk Koepa en nogmaals bedankt iedereen bye bye en tot nummer 68, tot de volgende QVF podcast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 On the sunscreen, and on you, the final end tune, Miles Davis and his Miles Davis Quartet no, Quintet. Oh, what it could happen to you, and it really could. So, eh, you must karma nooit uitvlakken als een mogelijkheid. So take care of each other. And of yourself, of course. Wat? Wat? Ah nee hoor, je maakt een grapje man. Gek. Je bent gek man. Ja, je bent gek. Je gelooft in sprookjes. Bye bye. Weet je wat ik ervan vind? Ik ben ik de fun. I'm just fucking kidding, man. Oh yeah. Dat einde is altijd zo naar, hè? Dat je weet van, het is nu echt afgelopen. <laughs> Ik moet wachten op de volgende, op de 68e. <laughs> niet anders. Maar ik denk dat die ongeveer donderdag te verwachten is. Dus wie weet tot dan. is And here we do with zat weer eens op verkeerde knoppen te drukken. Maar dit is echt het einde, hoor. Echt, luister maar. Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Enemy down. Six, six, six. It's all about information. Is the last ja, voice that you will ever hear. Don't be alarmed. Nou, gevolgd. Haha. Nee, nog wel even een kleine. Uh, ja, mededeling. Um, QFF Radio vraagt uw aandacht om het volgende. Um, kijk, wij, dan heb ik het over de hardcore QFF'ers die al een aantal jaren bezig zijn met QFF. En dan noem ik mensen als Dromen, Blackbox, Ninti, Toby, Combi, Free Electron, Bemutter Nul. Ik vergeet er vast nog talloze. Maar de harde kern buiten beschouwing gelaten. En wil ik toch al die andere mensen oproepen om die, zeg maar, die wel luisteren. Om je ook gewoon aan te melden op QFF. En om van QFF een, een actievere. Ja. Hangout te maken om zo ook zeg maar meer bestaansrecht af te dwingen voor de podcast. Want ik maak met echt alle plezier deze podcast uh, één of twee keer in de week of drie keer in de week. Of als het moet zelfs vier keer in de week. Maar ik hoop ook dat de mensen die luisteren ook wat teruggeven. En dat is dat we Kielver weer een beetje leven in pompen. En nou ja, dat is het enige wat ik wil vragen. Goed. Bedankt nogmaals voor het luisteren en tot de volgende QFF podcast nummer 68. En ik denk dat die in de loop van de week, nou ja, uitgezonden wordt live via QFF radio 66.6 FM of één van de vele streams. Mijn naam is Bafomet. bedankt voor het luisteren. Het is nog steeds maandag 9 februari 2015. De klok slaat kwart voor 11 en ik zeg nu echt bye bye.